Minimax. Minimax wateronthaarders. Bonjour, dat is wakker worden. Goedemorgen Kim. Goedemorgen. Goedemorgen Charlotte. Maar goedemorgen. Ja, goedemorgen lieve luisteraar. Ja, wanneer hoor je het nieuws? Ik, ik lag al in mijn bed, dus uh, vanochtend vroeg opende ik uh, mijn telefoon. En dat is echt schrikken dan. Ja, maar je wakker geworden, hè? Mm -hmm. Bizar. Had jij het gisteravond mee? Kreeg? Ja, gisteravond. En ik heb het nog gevolgd tot na elf uur. Dus uh, ik zit er nog helemaal in. Jano, ja, nog blijven kijken. Ja. Goedemorgen. jongens. Goedemorgen, morgen. Jouw dag begint. Goeiemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Ja, bijzonder. Hè? Zeker naar hier rijden. Dan je van, oh, die, die is er nog ergens. Ja, en je rijdt een stad binnen met dreigingsniveau 4. Hè? Ook uh -huh. dat. Hè? Ja, oh. we zagen het even bij de collega's van de RTBF, waar de, de poorten ook helemaal gesloten. Ja. Aan de andere kant van de VRT dan kon je wel ja, ja, kon je gewoon binnen. Ja. Gewoon binnen. Maar het blijft gek allemaal. We houden die op de hoogte van morgen. Maar hij de dag is begonnen. Laten we daar een beetje aan vasthouden. Ja, geplaybacked op school? Ja, ja. Welk nummer heb jij geplaybacked? <laughs> Wil je dat te weten? Ja, tuurlijk wel. Ja. Uh, waarom zijn de bananen kroon van André van Dijk? Ah, ah, ah, ah. <laughs> ja. ja, ik heb uh, deze ooit gedaan als je <laughs> let's ja? Ja. ja, Dat was nogal leuk. Ik, ik deed alles. Ah ja, je was ook van de playback. Ja. Elke, ja, elke ja. gelegenheid was goed. Wat was het hoogtepunt? Ace of Base. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Goeie zo. I saw the sign. Ah, ja, ja, ja. De beker moet nog ergens in mijn kelder liggen. <laughs> Ik onthoud vooral uh, waarom zijn de bananen krom. Ja, man, Ik heb het gevonden trouwens. Waarom zijn de bananen waarom. Dit was dus de song van Tony Corsari. Maar ja. het was niet de song die jij gepleegd hebt. Nee, nee, nee. Het was André van Duin. André van Duin. Ook die heb ik gevonden. Dat ging als volgt: Waarom zijn de bananen krom? Waarom zijn de bananen krom? Omdat die dan zo moeilijk in de schil komt. Je kan het nog. Hey. Goedemorgen, morgen. Je dinsdag begint. Ik dacht, dat ze, ja, als ze recht zijn, vallen ze om. Ja, het dat is ook. En ze niet meer in de schil. Dat zat ver, zeg. Goedemorgen, het is 17 oktober. Het is niet van moeten, het is van mogen. Pak dat even mee vandaag. Het is de dag dat je hoorde op radio 2 ja, dat er inderdaad die aanslag was gisteravond. België-Zweden, stilgelegd die voetbalwedstrijd op, uh, tijdens de helft. Ja, heel veel mensen die dan reageren van ja, vreselijk nieuws. Moeten we niet imagine van John Lennon? Spelen andere mensen zeggen van, hey, daar gaat toch niet heel de ochtend over gaan? Ja, we moeten het nieuws wel even meepakken. Het, uh, het is belangrijk ja, wat er aan het gebeuren Er zijn veel mensen die nog niet weten wat er aan het is. Dus niet ja. bijpraten. Ja. Maar wees gerust, je gaat ook andere dingen horen. Geen zorgen over maken. Goed nieuws, uh, toch wel wat zon vandaag en een goede 10 graden. Vinden we lekker. Ja, dat is heel goed nieuws, want mijn ruitenwissers zijn stuk. Dus ik, ik moet even naar de garage. <lacht> Wacht. Ah ja, omdat... Ja, ja, ja. Oké, ben helemaal mee. Ja, dus als het dan zon is, het gaat mm. niet regenen, dan heb ik even tijd om straks naar de garage te gaan. En kapot, ze, ze doen niet meer van wiep, wiep, wiep. Nee, of, wiep, niks. Wiep, wiep, wiep, niks wiep, doen ze. <lacht> niks. Oh, dat, dus als het regent, dan moet je gewoon langs de kant even lekker staan. Ja, klopt. Dus, dus dank je wel voor het goede nieuws. Je hebt toch echt... Ja, kijk, ja, dat <lacht> doen wij, hè. Leven heb je toch geen van ons? Ah, het komt allemaal goed. En nu anderhalve meter muziek zie ik Kylie Minogue. Goedemorgen. En than the devil, you know. Zeg nog even over je wisten die kapot zijn, Kim. Ja, Hoe doe je dus, dat dan? Ja, dus ik vertrok ja. vanochtend en ik had dat pas na een paar straten door. Ik denk, ja, verdorie, wel, wel vervelend. Maar er lag zo nog een truit te slingeren in mijn auto en dan ben ik een paar keer uitgestapt om even ja, dat, dat schoon te vegen. En ja. dan na een paar keer hop, kon ik verder, kon ik alles heel goed zien. En, uh, en nu ga ik straks even naar de garage. Leuk zeg voor de kleren van de kinderen. Prachtig, Toch een mooie witte ja. trui. Uh, niet. Het was een rode trein Jezus, man, maar goed, vandaag wordt het opgelost Dat is toch even belangrijk Ik hoop het, ja Bom, Dat verhaal uh, met die aanslag, we gaan er meteen nog even over door En vooral, ja, wat gaat er met die wedstrijd gebeuren? Een paar dingen die we ons afvragen Wauw, toffe pul Merci, van bij Paprika Het zijn nu trouwens met season sales Allee, bij Cassis ook, met kortingen tot 50% Ik ga gauw eens kijken op Cassispaprika.be Ja Fun verjaard En jij krijgt het cadeau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 Download nu de nieuwsblad app en test of jij een leven kan redden. Met dank aan de wetenschappers van Universiteit Antwerpen. Nieuwsblad, Begint bij ons. Goedemorgen, morgen. Danny, die uh, woont in Anderlecht, die vraagt zich al meteen af: van... zeg, goedemorgen, ik begrijp het niet. Op iedere hoek van de straat hangen er in Brussel camera's. En, en men weet hoe die terrorist eruit ziet, en toch weten ze niet waar hij zit. Bon, het heeft te maken met de aanslag allemaal. Wat nog even samen, als je nu pas wakker wordt, vertellen ze uh, Charlotte. schoot uh, schoten dader twee Zweden dood aan het St. litplein in Brussel. En uh, dat waren twee supporters van de Zweedse ploeg. Want er was wedstrijd uh, tegen de rode duivel, zei gisteravond. En een derde slachtoffer uh, raakte zwaar gewond daarbij. Er zijn heftige beelden te zien daarover die overal uh, circuleren. Echt met heel luide knallen. Verschillende keren mm. ook dat je echt iemand ziet afgeschoten worden. Um, je ziet ook nu in de app of, of op uh, VRT1 enkele foto's van, van mensen die heel hard ...onder de indruk zijn... Um want ja, natuurlijk, uh, mensen kunnen dat niet zomaar laten passeren. Hè, maar de dader is dus nog altijd spoorloos. En dat veroorzaakt heel wat spanningen. Hè. Daardoor is er ook dreigingsniveau 4 in mm. Brussel. Uh, en 3 in, uh, in de rest van het land. De scholen in Brussel zijn ook dicht vandaag in het uh, gemeenschapsonderwijs. Ja, Hoe zit dat nu met die dader? Weten we daar iets van? Wel, Er was daarnet uh, een persconferentie van premier De Croo. Dus het crisiscentrum heeft eigenlijk de hele nacht vergaderd nu. En dan uh, hebben ze wat meer informatie uh, vrijgegeven. Het is een geradicaliseerde tunis. Die daar. Uh -huh. En minister Van Kikkenborne zegt dat hij asiel had aangevraagd in 2019 in ons land. heeft dat niet gekregen, is nog altijd in ons land ja, blijven rondhangen, om het zo te zeggen. Uh, hij stond niet op de lijst van terreurverdachten, maar hij werd wel onder andere verdacht van mensensmokkel. Dus die persoon heeft wel al wat op zijn palmares staan. Ja, ik las ook ergens in de krant dat uh, het feit dat het een, dat het op Zweden is, dat zou te maken hebben dat ze daar... Vooraan verbrandingen gedaan uh -huh. hebben. Dat zou daarmee gekeken. kunnen te maken hebben. Ja. Ja. Dat dat een soort van wraakactie is. Als het maar Zweden of Zweedse doelen zijn, hmm. um, maakt niet uit voor die persoon dan eh, wie het is. Vandaag ja. worden ook, of de komende dagen, worden ook alle mogelijke Zweedse doelwitten in het oog gehouden in Brussel. Wat dat dan precies kan zijn, geen idee. Of nee. dat ver kan gaan. Tot de Ikea bijvoorbeeld, ik zeg maar iets. Of, of waar ja. mensen samenwerken. Of een ambassade, ja, zou kunnen. Uh, dat moet nog blijken, hè. maar uh, ze houden veel... Zweden in de gaten nemen. Daar zeg je zoiets van een Ikea, ja. Ja, ja wie weet. Sorry, maar of op zo'n donder maar nee. ben ik echt een beetje bang van de wereld. Snap je wat ik wil zeggen? Mm. Dat je zo denkt, mm -hmm. oh, ik, ik, ik, wil, ik wil hier niet in leven, ik wil hier niet in buiten komen en ik nee. wil hier niet zijn met dingen die gebeuren. Ja, het is heftig. Um, Omdat het plot heel dicht komt. Ja, natuurlijk, ja, en dat is erg, een mens is zo, en gelukkig is dat ook zo. Binnen een week zeg je weer, oké, okay, ik kan ja. dat ergens in een kastje in mijn hersenen steken waar dat uh, even weg is. Maar dan smijten ze het weer in je gezicht en denken, ja, die medemens, waar zijn sommige mensen toch mee... Bezig. Ik Wat krijg gebeurt daar uit? echt schrik van. Onder die hersenpan. Ja, nog even over de wedstrijd, want Zweden kwam tegen België spelen. Wat gebeurde met die wedstrijd, Charlotte? Het is voorlopig nog niet duidelijk. Het was een EK kwalificatie-interland en het werd daar 1-1. Dus uh, tijdens de rust hebben ze eigenlijk beslist, de Zweedse spelers samen met de Belgen, van oh, we gaan niet meer verder spelen. Het nieuws is hier aan het binnencijpelen. Mm -hmm. Mensen raken in paniek. Um, ja, je kan dan denken van we gaan het plezierig houden om mm. de miserie eventjes aan de kant te schuiven, maar ze hebben dus wel de beslissing genomen... Om, om gewoon te stoppen. De Zweedse spelers die werden heel snel teruggevlogen naar Zweden. Dus ja, het is echt afwachten of het nu op 1-1 blijft. Of ja. Ja. ja. uit Dilbeek, die laat nog weten, Maria Boodschap heeft, dus de school, heeft via Smart School verwittigd dat er minstens vandaag al afstandsonderwijs is. Ja. Er worden inderdaad veel maatregelen ja. genomen. Ja, we houden het allemaal in de gaten. Op 14 Nieuws kun je het volgen of gewoon bij ons op uh, Radio 2. Deel gerust je gevoelens in de app van Radio 2. Dat is belangrijk op dat moment dat je een luisterend oor hebt of dat we er kunnen over praten. Goedemorgen.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 Cause I used to be young <laughs> Je vat het soms geweldig samen. Nee, oh nee. Het is half zeven, veertien nieuws. Uit je buurt zometeen, heer Charlotte. Goedemorgen. In Brussel is gisteren een aanslag gepleegd. Een geradicaliseerde Tunesiër schoot twee Zweedse voetbalsupporters dood die naar de wedstrijd tegen de rode duivels kwamen kijken. Een derde persoon raakte zwaar gewond. De dader is nog altijd spoorloos. De politie is in hoogste staat van paraatheid in Brussel. Het is voorlopig niet duidelijk hoe het nu verder moet met die voetbalwedstrijd die uit voorzorg stilgelegd werd. Het was een EK-kwalificatie Interland en het werd daar één. I'm en dit is het nieuws uit jouw buurt. Het nieuws uit Antwerpen met Sam de Mulder. Goedemorgen. De harmonie in Antwerpen moet verkeersveiliger worden. Dat vraagt het district van Antwerpen aan de stad. Het wil samen met de stad de hele omgeving hertekenen. De harmonie is een drukke plek met veel auto's, fietsers, voetgangers, trams en bussen. Er zijn ook drie parken die niet met elkaar verbonden zijn. En dat moet ook anders. Districts Paul Cordy. Daar zit eigenlijk heel veel onlogische wegen in, onlog routes, uh, Heel veel versnippering ook van het openbaar domein, waarbij dat je door een aantal ingrepen veel zaken kunt vereenvoudigen, veiliger kunt maken, maar er ook voor kunt zorgen dat die parken beter aanheen gesloten zijn. Het uh, Albertpark leidt er eigenlijk wel wat onder, uh, onder het feit dat je daar eigenlijk niet zo gemakkelijk geraakt. Je moet ze telkens een drukke weg oversteken. En dat betekent dat dat park ook wel wat onderbenut is. Het district Antwerpen wil niet op bepaalde scenario's vooruitlopen, maar wil vertrekken van een wit blad. Ook het district Berchem, het Vlaams gewest en de lijn moeten erbij betrokken worden, vindt het district Antwerpen. De komende weken wordt het Vlonderpad aan de Witte Netenvallei in Reti hersteld. Het is zo'n anderhalve kilometer lang. Als het regent is het behoorlijk drassig in de Witte Netenvallei en dankzij het pad kan je ook in, het, in natte periodes uh, de, de plekken bezoeken. Maar het is in slechte staat. Danny van der Veke van Natuurpunt. Het oude pad is tien jaar oud en op een aantal plaatsen echt onstabiel geworden. Het is een moerasgebied, dus het is echt nodig uh, om het Vlonderpad te nemen. Tijdelijk is het dus uh, niet toegankelijk, want er zijn geen alternatieve routes mogelijk zonder matte voeten te halen. En het pad is ook belangrijk omdat we daar een uh, kleuterwandeling uitgestutteld hebben, dat Hexelienpad. Dus het wordt heel veel gebruikt door oma's, opa's en hun kleinkinderen. De herstellingswerken zullen enkele weken duren. Een deel van het pad wordt volledig vernieuwd. Op een ander deel wordt enkel de kapotte planken vervangen. In de Witte Netenvallei komen de witte en de zwarte neten samen. Ze stromen vandaar naar de watermolen van Reti. Goed nieuws voor de zussen Tinnen en Nelig Gillis uit Mol. Want squash is officieel toegevoegd als sport op de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Het Belgische duo verdedigt ons land al jaren op het hoogste niveau. En zou dat dus nu ook in L.A. kunnen gaan doen. Nelig Gillis. Dat is een, een droom die uitkomt. Een droom die eigenlijk nooit bereikbaar voelde. Maar het is nu mijn doel nummer 1 geworden. Ja, om een Olympische medaille te kunnen scoren. En uh, ik denk dat Tinne en ik allebei kans maken op een medaille. Hopelijk zijn we over vijf jaar uh, op ons piek. Nelichilis is 27 en haar zus Tinne wordt 26. De grootste concurrent in squash is Egypte. Droog en zonnig vandaag, wel hoge sluier, worken, wolken liever en 14 graden. Vanavond en vannacht meer wolken. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van VRT Nieuws. Goedemorgen. Goedemorgen. Vier over half zeven. Vertel eens, waar staan we stil vanmorgen? Richting Antwerpen, daar schuif je nu 10 minuten aan. Op de E313 van Massenhoven tot in En ook op de Antwerpse ring naar Gent gaat het al wat langzamer. Van Antwerpen Zuid tot Linkover.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 Think about it. En toen had de Efteling de mooiste kleuren ooit. En toen waren de winkels naar de snelste achtbanen. En toen aten we de lekkerste poppertjes. We leven heerlijke herfstdag in de Efteling, wereld vol wonderen.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 Jessica and Goedemorgen. Deze 21 voor 7, ja, een beetje een bijzondere ochtend wil die schietpartij gisteravond, de dader die is nog op de vlucht. Ja. Daar weten we nog niks van in Brussel. Nu er was bij de collega's, televisiecollega's van Brus in Brussel... ...was er een getuigenis van iemand die het ook ja, zien gebeuren heeft. Even meeluisteren. Ik hoorde in één keer twee, drie schoten. Na die schietpartij draai ik me om en zie ik eigenlijk na, achter mij een, een Mercedes-Vito... ...met daarin twee mensen. Twee mannen die ook wel tussen 45 en 55 jaar waren... En die ook wel, één uh, daarvan heeft jammer het leven uh, verloren. En een ander was uh, zeker bewust, maar enorm geblesseerd. Het is een bijzondere wereld waar je vanmorgen weer in wakker geworden bent. Uh, komen we wel wat reacties binnen van onze luisteraar ook in de app? Patricia de Kuiper zegt, ja, wat erg dat we niet gewoon rustig kunnen samenleven. Dat iedereen zijn eigen ding doet, maakt me niks uit. Maar uh, als het ons dan niet aanstaat, uh, we elkaar moeten beginnen afmaken. Dat begrijp ik niet. Uh, Gino zegt, ik snap twee dingen niet. Ten eerste, de man is asiel geweigerd en uh, heeft een strafblad. Maar hij kan, doordat hij nog wel vier jaar in ons land verblijft, uh, hier nog rustig rondlopen en bijvoorbeeld een Kalashnikov ergens ja. vinden. Ja. Dat is een vraag, denk ik, dat veel mensen hoe, zich wel stellen. Hoe legt een politicus dat uit, uit Jalot? <laughs> ja, dat wordt bijzonder moeilijk. Mm -hmm. um, ik, ik hoor dat er vanmiddag een veiligheidsraad zou bijeenkomen. Dus mm -hmm. um, ja, het krijgt nog wel staartjes, denk ik. Sowieso. Dat is wel moeilijk te begrijpen. Marco Leidt weten, we moeten alleen vermijden dat er geen massa hysterie gaat ontstaan. Mm -hmm. Hoe houd je dat onder controle? Inderdaad, de kop er een beetje bij houden. Maar dan zal je maar op die wedstrijd zitten, België-Zweden. Mm -hmm. Een collega van ons van Radio 2, Stan van der Waren, die was daar gisteravond... En heeft urenlang lang vastgezeten natuurlijk. Stan, goedemorgen. Goedemorgen, Peter. Ja, het gekke is, goedemorgen. we kennen elkaar een beetje. Uh, ik weet dat jij van de voorgevoelens bent. En je had gisteravond zei je, een slecht voorgevoel, leg eens uit. Ja, ik had al een slecht voorgevoel gewoon omdat je kent het sneeuwbal-effect gegeven, je had hem in Frankrijk gezien en je weet zo'n wedstrijd van de Rode Duivels. dat was nogal eens in het verleden geweest, ik denk, na de aanslagen in de Bataclan, had uh -huh. je België Spanje daar ook. Dat, dat, dat zat raar in elkaar en ik. Ik zei van, kijk, we gaan onze hamburger kopen zoals altijd, ons pintje. zeg, maar we gaan niet uh, op die berg afrijden. Uh, staan waar we anders staan. Ik zeg, we gaan wat meer naar boven staan op stadion. Ik zeg, ik ben wat ongerust. En mijn broer en mijn neef aan uh, het lachen en zo. Alleen zeiden wat ongerust. Zeiden ongerust. Ik zeg, ja, ik heb gewoon een voorgevoer, maar oké. Okay. Dus die zeggen, oké, okay, we gaan daar staan en we gaan binnen. En dan hebben we eigenlijk dat nieuws pas gezien tijdens de wedstrijd. Dus ik denk dat ze bewust het nieuws ook gewoon... Uit de media op een of een andere manier hebben gehouden. Dus wij wisten echt van niks. Mm. Maar er was al wel scherper controle. Het was terugcontrole, zoals jaren geleden bij de aanslagen. En dat was al wel vreemd. Je had een dubbele gordel met de security eerst en dan de politie zelf die iedereen controleerde. Mm. En dan zaten we binnen en zagen we dat nieuws inderdaad op de GSM komen. En zeiden: Hammer, nee, hoe kan dat nu? Maar dan, ja, we begrepen het natuurlijk ook wel. Ik denk dat ze ook enorm wel schrik hadden dat, de, dat die, die massa in beweging of in paniek ging gaan voor mm. een wedstrijd. En dat iedereen op zichzelf. Naar zijn wagen ging terug. Dus we waren eigenlijk achteraf wel, ay, dan wel mee. Maar dan zit je daar, Peter. Dan zit je daar. En dan, ay, ay, mijn neef was ineens. Dus hij zei van: Hij begreep ineens mijn onrust. En dan zei ik zei: ja, Kijk, als jij ongerust bent, dan zijn we wel weg. Ik zeg: Als een van de groep zich niet veilig voelt, dan zijn we weg. Mm -hmm. En we wouden dan eigenlijk tijdens de rust um, vertrekken. Dus we zeiden: ja, Oké, okay, nee, kijk. Er is één iemand die zich niet oké okay voelt. We zijn echt wel naar huis. Het is niet waard. We kunnen niet meer juichen voor de wedstrijd. We zijn weg. En met het moment dat wij dan naar buiten gaan. Um, willen naar buiten gaan, zeg maar. Dan zien we ineens enorme paniek. Uh, ineens komen er mensen met dertig afgelopen. Mm. Dus wij we, we, we, we schrikken. We gaan, achter, we gaan achter een ziekenwagen staan. We roepen mijn broer in nog wat verder staan van hey, kom eens hier, het is niet oké. Okay. Mm -hmm. En dan zijn we naar binnen gelopen en hebben ze de poorten gewoon toegedaan. Maar of daar nu achteraf iets gebeurd is, ja, dat is precies ook niet in de media gekomen. Dus ik denk dat dat gewoon een soort ja, paniek was dat, Peter. Ik denk ja. dat dat ook de reden was denk ik, dat ze iedereen gewoon zo dicht mogelijk bij elkaar wilden houden om gewoon die paniek te trekken. te Dus ik ben eigenlijk wel helemaal mee met wat ze, hoe dat ze het aangepakt hebben. Hoor. Ja, wat is er dan gebeurd in het stadion? Dat viel ook goed. Mensen zijn gevraagd om op hun plaats te gaan zitten en ik heb eigenlijk geen, geen, geen paniek gezien of gevoeld daar... Ja, mensen gingen zitten, en mensen wachten gewoon en daar waren kinderen bij, uiteraard en, en, en ja, alle leeftijden samen, dat heb je dan natuurlijk. En ja. dan hebben ze gewoon vijf, zes keer afgeroepen van we gaan iets laten weten, dat duurde dan of wel wat lang. Maar bon, ook daar weer, ik denk dat iedereen wel begreep van ja, je kunt niet zomaar dit stadion gewoon loslaten. Dus ze hebben nee. waarschijnlijk, denken wij, perimeter per perimeter vuilbakken, alle vuilbakken waren ook om het stadion leeg Ze voelen ook gewoon... Ze hebben hier alles gecheckt, dus dat was best oké. Okay. En dan zijn wij bloc per bloc buiten buitengelaten vanaf kwart voor twaalf, denk ik. En dan Villa ook. Ik heb eigenlijk nergens dan gemerkt mensen die gingen, die gingen weglopen en zo. Dus op zich is die rust wel gebleven. En ik denk dat nou, de ze dit wel best oké okay, hebben aangepakt in, in alle mogelijke manieren. Alleen de Zweden, die moesten het langste blijven zitten. Dus daar hadden ze duidelijk angst voor. Want ze zeiden bij elke tribune wel, als er Zweden zijn, dat zeiden ze ook in de drie talen, die moeten wel echt blijven zitten, want die worden straks onder escorte weggehaald. Dus, maar die zijn uiteindelijk dan, denk ik, om, om kwart na twaalf, half één uiteindelijk het stadion kunnen verlaten. Bij ons op Morgen Radio twee collega's Stan van der Waarden, die gisteren in het stadion was, waar de Zweden speelden tegen België. Nog één kort vraagje, gaan ze die match opnieuw spelen, denk je, Stan? Denk het niet. Ik denk oh, ja. dat er uh, weinig reden toe is. Zweden was sowieso ja, kansloos. En wij waren al geplaatst, dus ik denk dat ze die, die helft gaan laten voor wat het is. En is... alles niet voor het publiek zal het zijn. Dus. Het heeft ook geen zin meer, uiteraard. Dankjewel, Stan. Heel fijn ja, dag nog. Jo, het is kwart voor zeven: dit zijn de Bengals. Goedemorgen. Eternal Flame van de Bengels, Konze. Het is 12 voor 7. Margot van de Regio! Nou, die is iets bijzonders aan toe vanmorgen. Goedemorgen, Margot van de Regio. Hallo, goedemorgen. Ja, voorlopig sta je nog lekker aan een tankstation. Ben <tie> je iets gaan halen in de shop? Uh, nee, want er is geen shop. Het is ook ah. nog een oldschool tankstation zonder shop. Ah, jammer. Ja, maar goed, ja. we wijken af, uiteraard. Nu, bij sommige wensen is het al kerst. Eerst nog moet Sint komen en uh, vooral Halloween. Daar ga je het over hebben. Nu ik moet even niet vertellen, mijn overbuur. Daar, je hebt de ja? foto's gezien, hè, Kim. Ja. ja, die is wel losgegaan. Die heeft zo allemaal spinnenwebben voor zijn raamgangen En zo een... een uh, skeletten. Skeletten in zijn tuin. En een uh, grafsterk met rib op. Ja, en een lichteffect ook met rode licht. Die is all the way voor Halloween ja, aan het gaan. Ja. Nu, sommige luisteraars, als mijn overbuur luistert, die gaan nog veel verder. Want, waar ga jij naartoe? Margot. Wel, ik ben onderweg naar Heultje bij Westerlo, naar Michael. Dat is inderdaad een man die uh, Halloween heel serieus neemt, want hij heeft zijn voortuin gigantisch hard versierd in het thema. Hij doet dat trouwens altijd of het nu kerstmis, valentijn, pasen is. Uh, die, uh, ja, die leeft zich altijd uit. Maar met Halloween huh? is het blijkbaar echt um, extreem. En ik ga nu een rondleiding krijgen in zijn uh, voortuin. Maar ik ben wel... Ja, ik vind dat wel eng, zo van die dingen. Dus ik hoop dat ik... Ik verschiet nog al snel, dus ik hoop um, dat Michael mijn busje gaan sparen. We zullen zien. We zien intussen nog beelden van Michael zijn paas, kerst en andere toestanden. Dat is met een hert en zo heeft hij erin. Ja, maar echt heel, heel veel. Dus ik, ja, ik ben daar heel benieuwd naar. Ja, op deze gekke ja, dag ga je toch nog een beetje kunnen glimlachen. Over een uurtje gebeurt het allemaal met Margot van de Regio. Uh, ja, geen shop, jammer. Tip, jammer. Je mist de kans. Margot van de Regio I know you will be calling me late at night you need to hear those words from me one more time when you're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 Zeg, schatje, hoe kan je straks zo'n unieke GoeiemorgenMorgenMok winnen? En wel, schatje, tik nu punto punto in de app van Radio 2. En stuur succes. Dag, voor twee, Radio 2. Het is 7 uur, VRT Nieuws krijg je van Charlotte Kroon Goedemorgen. En er is maar één hoofdpunt vanmorgen in het nieuws. De aanslag op Zweedse voetbalsupporters in Brussel. Twee slachtoffers zijn omgekomen. De dader verbleef illegaal in ons land en is op de vlucht. Drie mensen zijn gisteravond vertrokken voor wat een prachtige voetbalavond moest worden. Twee hebben het leven gelaten door terroristische waanzin. Je hoort de premier De Croo vanmorgen om vijf uur op een persconferentie na de aanslag in Brussel. De dader is nog altijd spoorloos. Hij schoot gisteravond twee Zweden dood aan het Litplein in Brussel. Het waren supporters van de Zweedse ploeg die tegen de Rode Duivels kwam spelen. Een derde slachtoffer is zwaar gewond. Federaal procureur van Leeuw ligt toe wat er gebeurde. Gisteravond rond 19 uur volgden een man enkele Zweedse supporters die in een taxi waren gestapt. Op de kruising van de Saint-Claire plein en de negende linielaan opende man het vuur op de mensen die uit de taxi waren gestapt. Hij achtervolgde hen in een gebouw. Twee mensen met de Zweedse nationaliteit zijn om het leven gekomen. Een derde ligt in ertige toestand in het ziekenhuis. Het OCAD dat de dreiging in ons land analyseert, heeft het dreigingsniveau voor Brussel opgetrokken tot vier, dat is het hoogste niveau. In de rest van het land geldt dreiging niveau 3. De dader van de aanslag is nog altijd spoorloos en Filip Heijmans, wat weten we al over die man? Wel, het is een 45 jarige Tunesiër die illegaal in ons land was. De politie kende de man, maar hij stond niet bekend als geradicaliseerd. Er was in 2016 wel een melding gekomen dat de man mogelijk naar een conflictgebied wilde vertrekken als jihadstrijder en deze zomer had de politie een tip gekregen dat hij in zijn thuisland Tunesië veroordeeld zou zijn geweest voor terrorisme en daarom zou er uitgerekend vandaag een veiligheidsoverleg zijn over die man. Intussen was wel gebleken dat die informatie niet klopte. Hij was nog niet veroordeeld voor terrorisme, maar heeft nu dus wel toegeslagen. In een opeisingsfilmpje heeft hij gezegd dat hij zich opoffert voor het boek van Allah. Gisteravond is er nog een huiszoeking geweest in Schaarbeek, maar de man is dus nog niet gevonden. De supporters die gisteravond bij die wedstrijd belgië zweden waren, moesten nog urenlang in het stadion blijven uit veiligheid, omdat de dader nog altijd vrij rondloopt. De eerste helft van de wedstrijd werd nog gespeeld om geen paniek te veroorzaken, maar tijdens de rust beslisten de Zweedse spelers in overleg met de Belgen om niet meer te spelen. Tegen middernacht mochten de Belgische supporters vertrekken Daarna werden de Zweden in bussen naar hotels gebracht En de supporters moesten lang wachten op informatie Maar hadden alle begrip We hadden niet goed door waar het gebeurde We hadden niet zoveel informatie We hebben lang moeten wachten Een beetje stress wel We zijn toch blij dat we hier nu buiten zijn En hopelijk weinig thuis geraken Ze bleven daar zeggen dat we moesten blijven wachten Dat er informatie ging komen en hij werd ook heel veel uitgesteld. Maar er was een goede sfeer in het uh, stadion. Mensen waren toen ensemble aan het zingen. Het was niet uh, een verspeelde avond, maar ik vond het wel wat uh, eng. Het is nog niet duidelijk of de tweede helft van de wedstrijd tussen de Rode Duivels en Zweden nog gespeeld zal worden. De Europese voetbalbond UEFA moet daarover beslissen. Vandaag spelen lukt al zeker niet, want de Zweden die zijn al uitgeschakeld voor het EK voetbal en zijn afgelopen nacht dus al teruggevlogen naar hun land. De Rode Duivels zijn wel al zeker van deelname aan het EK, maar nog niet van de groepswinst. Volgens de premier De Croo is er intussen geen enkele reden om in Brussel scholen te sluiten. Maar het Onderwijs doet dat wel, maar heeft opvang voor leerlingen die nergens terecht kunnen. De katholieke scholen mogen zelf beslissen, maar moeten ook opvang voorzien, zegt boeven. Het is zeker zo dat er overleg zal zijn tussen de schoolbesturen, die ze morgen nog, om te kijken hoe we de situatie verder opvolgen, welke bijkomende maatregelen er genomen moeten worden. Maar in beginsel is het nu in de eerste plaats aan schoolbesturen om te kijken bijvoorbeeld waar de school gelegen is, hoe men met de dreiging omgaat en hoe men dan ook kinderen die zich toch aandienen, hoe men die best opvangt. Ik denk dat iedereen ook wel opnieuw volgt en dat een, ja, een aantal mensen ook de kinderen gaan, uh, gaan houden. En de Vlaamse ambtenaren moeten vandaag ook niet naar Brussel komen als het niet nodig is. Vergaderingen worden verplaatst naar kantoren buiten Brussel of ze worden online gehouden. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Het district Antwerpen wil samenzitten met de stad om de omgeving rond de harmonie verkeersveiliger te maken en de parken moeten beter met elkaar verbonden worden. En Tinnen en Nele Gillis uit Mol dromen al van een medaille op de Olympische Spelen van 2028. Squash wordt dat jaar officieel een Olympische sport. De zussen spelen al jaren aan de top. Droog en zonnig vandaag, wel hoge sluierwolken bij 15 graden. Vanavond en vannacht meer wolken. Meer nieuws uit je buurt binnen een half uurtje. En goedemorgen. De problemen op de weg dan maar? Ja, wat rustiger. Uiteraard vandaag naar Antwerpen verliezen een kwartier vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring naar Gent, 10 minuten bij, van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Naar Brussel wat langzamer rijden vanaf Peutie en vanaf Jezus eijk En dan gaat het nu een kwartier trager op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarden en de werken in Vilvoorten. Wat rustiger, zei je? Ja, toch wel, vind ik. Zou het zijn doordat mensen uh, zoiets. Dat denk van, ik wel. Oh, even binnenblijven. Mm -hmm. Ja, ja oké. Okay. Maar we gaan ons niet laten bang maken, is ook niet de bedoeling. Goedemorgen. Het is vijf over zeven. Maar dacht je van ontzettend goede muziek op Radio 2. Duran, Duran en Girls on Film. Dankjewel, jaren tachtig. Goedemorgen morgen. Peter en Kim Radio 2. Ik vond ze goed in de jaren 80. En ooit eens live gezien. Oh, dat viel even tegen. Ja, waarom? Ja, ja, het was gewoon niet goed. Het was echt niet goed. Sorry. Maar wat vals, of? Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je dinsdag begint. De sprankel was eruit, ken je dat? Eh. Dus uh, ook... Ja, Hebben, ja. De, geen energie geven. Dat bijvoorbeeld, ja. En ook oui. het vals ook wel. En iets hmm. wat tegen een zin. Zo, dat. Jammer, jammer, jammer. Gelukkig is het een, een 17 oktober, zijn we toch al geraakt. Het is vooral de dag dat je hoorde op Radio 2 dat er gisteren een, een laffe aanslag was op twee Zweden. Op dit moment nog persconferenties bezig. vanmiddag de Veiligheidsraad. Ja, hier, die de, magazijn, samen... dus, uh, ja, de dreiging is ook wat opgetrokken in ons land. In Brussel niveau 4, in de rest van het land 3. Ja, maar we willen geen paniek zijn, hè? maar we willen nee, het wel vertellen. dat is niet de bedoeling. Ja, Luisteraars die ook zeggen van, oh mannen, we gaan niet panikeren. En kan het ook af en toe over iets anders gaan. Maak je geen zorgen, gaan we doen vandaag. Er is zon vandaag en een goede 10 graden. En ik ben nog altijd een beetje aan het nagenieten van de klacht van Blanca uit Dixmuy. Oh, ik ook. Weet je dat nog gisteren? Ja, natuurlijk weet ik dat nog. Ja, heb je erop gelet? Ja. En? Ja, je doet het heel veel, hè. <laughs> ja, toch? Ja, ik, ja, het is onbewust. Maar ik had dat daarvoor al gezien hoor. Maar ja, je laat de mensen in hun waarden. Ja, dit was. Is... <lacht> Toch even uh, horen wat uh, Blanca, 96 jaar, trouwe kijker uit Dixmuiden te vertellen had aan ons. Luister even mee. Peter van der Veren, je, je moet op hun, met je neus te prutsen. Ja, kijk. Lijon <lacht> je en het hoofd. In een Blanca for president. Veel groetjes gekregen. Vooral de giecheltjes erbij maken het af, toch? Dat was de kleindochter, hè? Ja, maar zij ook, hè. Ze ja, ja. was echt super hard aan het giechelen. Iets te hard aan het genieten, allemaal. Radio 2 10 over zeven. Ja, het nieuws van de dag is natuurlijk die aanslag van gisteravond. Er komen heel veel vragen ook van ja, hoe zit het met de scholen in Brussel. Wel, we gaan even bellen met uh, iemand van het atheneum UNESCO in Koekelberg. Daar is directeur Pieter Buggenhout. Ja, die gaat met de collega de kinderen opvangen aan de schoolpoort. Ja, hoe doe je dat allemaal? Pieter, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, vertel eens. Uh, je hebt een bericht gekregen van je algemene directeur om de scholen te sluiten. Hoe gaat dat allemaal in zijn werk? Ja, inderdaad. Deze nacht heeft onze algemeen directeur beslist om niet af te wachten wat de persconferentie deze, vroeg deze ochtend zou gegeven hebben. Mm -hmm. En hij heeft besloten om met voorzorg alle kinderdagverblijven, basisscholen en secundaire scholen voorlopig te sluiten vandaag. Is er een soort opvang voorzien dan voor de mensen die, ja, die echt geen um, weg kunnen met hun kinderen? Ja, er is inderdaad opvang voorzien... Um, tot, tot tien uur um, en in tussentijd proberen wij toch ouders te bereiken um, om de kinderen toch te komen halen en, uh, en zodat de school op een bepaald moment toch, toch nog dicht kan Ja, want veel mensen gaan dat misschien niet gelezen hebben vannacht dus jij verwacht dat er zelfs wel veel kindjes toch gaan toekomen, hoe gaan jullie dat opvangen? Uh, goh, ik denk dat iedereen uh, het nieuws wel op de voet gevolgd heeft, want je kon er echt niet naast kijken of, of, of luisteren mm -hmm. Um, dus ik, ik denk wel dat heel veel mensen... Ik had ook in mijn inbox deze ochtend echt wel heel veel vragen ja, van... Ja. Moet het nu, uh, moeten we naar school komen? Mm -hmm. uh, enzovoort. Dus ik, ik denk dat heel veel mensen wel op de hoogte zullen zijn. Maar er zijn altijd mensen die... Ja, ...die door omstandigheden of omdat ze een, een, een vroege shift draaien... Mm -hmm. uh, dat, gezien dat, ja. zij, ...dat zij niet op de hoogte zijn. Hè? Ja, directeur Pieter, wat ik me ook afvraag... Al uh, ...als de school dan weer opengaat, de komende dagen eventueel... ...hoe wordt daarmee omgegaan uh, in de klas op school? Wordt daarover gepraat? Hoe doen jullie dat? Ja hoor, um, ook vandaag... ...ik heb vandaag al aan mijn, mijn leerkrachten een gevraagd... Om, uh, ...om in de loop van de dag uh, toch een live chat te organiseren... ...via Smart School met de klas... Mm -hmm. Uh, voor de leerlingen die willen, om ook daar, dat, dat ze hun bezorgdheden kunnen uiten, dat daarover gepraat kan worden. Want die leerlingen die hebben natuurlijk ook, ja, het, het, is, uh, het, is, het is een moeilijke periode in het algemeen, wat er gebeurt in Oekraïne, in ja. Palestina. Uh -huh. um, dus die kinderen die hebben daar echt wel veel vragen over. En om op die manier toch het gesprek aan te gaan. Ja, ja directeur Pieter Beggenhout van uh, Atrium UNESCO in Koekelberg. Vandaag gaan de scholen en de kinderdagverblijven in Brussel gaan die dicht. Alleen een idee hoe het volgende dagen uh, verder gaat, Pieter? Uh, nee, dat, uh, dat laat ik over aan mijn algemeen directeur. Die wordt daar veel beter voor betaald. om <laughs> voilà. um, dus, dus, Dat is een. Uh, dat is, dat, dat, maar ik, ver, ik vermoed. Ik, ik hoop dat we zo snel mogelijk terug op kunnen gaan. Dat is de bedoeling van ons. Dat is de bedoeling. Voorzien. En we kunnen we over praten en ons inderdaad ja. veilig voelen bij elkaar. Dat is belangrijk. Zorg goed voor elkaar. Pieter, dankjewel voor de uitleg. Hartelijk dank Dag. En dit is The Teddy Swims. Something's got a I don't know myself any.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 The forest through the trees Got me down on my En maar je naar hier komen zwemmen, Teddy. Toch? Ja. Maar goed, hè. Goeie song. Bon, uh, er is ook goed nieuws vanmorgen, lieve mensen. Wat eten we vanavond? Uh, oei, dat weet ik dus niet, want ik kook ja, ik nooit. Ik ook nooit. Maar Just, ik kook ja. op iets gezond. In de week probeert mijn man zo van die kish-achtige oh, gezonde... <lacht> maar ik kijk er eens enorm naar uit. Ik Wat? heb nog nooit iemand zo hard zien uh, rologen bij het woord kies. Dat is toch lekker, kies? Ja, dat is super lekker, maar... Ik lust echt het liefst vettige dingen, maar ik ben helemaal ermee akkoord dat hij in de week probeert om ook, ook okay. een kindjes echt gezonde verse dingen te maken. Maar soms denk ik dan als het op tafel komt, oh, een frietje is ook lekker. Dat is waar. En jij, Charlotte? Vanavond, ik weet het nog niet. We ook niet. moet nog boodschappen doen. Ja, kijk. Iedereen waarschijnlijk aan het denken van... Ja, maar ik weet het wel al. Jij ook nog elke dag beter. Ja, vanavond is nu uitzonderlijk. Je zit in een opname van uh, de, de zoete inval. Dus het zal eten van de, van de radio zijn. Ah, dat is nog beter. Ja, gestomde micro met een paar kabels erover. Lekker. <lacht> mm. Maar mo, bon, lieve luisteraar, Wat eet je vanavond? En wanneer ga je het in godsnaam weer klaarmaken? Goed zou het zijn dat er iemand is die voor heel de hele week de boel regelt voor jou. We hebben dat. Een jaar lang gratis Trixo Kookhulp. Die kan je winnen als je je brievenbus inschrijft voor Peter Post. Morgen klaarstaan om 20 voor 8 aan je brievenbus. Maar eerst inschrijf radio2.be en klikken op de, ja, de neus van Peter Post. Doen hij. Een beetje durf kan uw leven veranderen. Daarom zoekt Europabank samen met u naar de beste leasing of renting. Voor u en uw zaak. Europabank, de bank die durft.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 Nadien, curry madras, Jenny Jensen, de overschot van de Chinees. Mm. Kabeljauwhaasje met broccoli en krieltjes in de oven. Oh. Spruitjes met groentepuree en worst en tomatensoep, Nathalie. Dat gaat ga goed zijn, zo. Punto, punto. Oh. Punto, punto. de eerste prima lettera per trovare la risposta giusta. We krijgen alweer Het juiste antwoord. Wendy, Wendy, Wendy uit Mazeik, Goedemorgen. Goedemorgen. allemaal. Wendy Schrijvers uit Mazeik, buschauffeur bij de lijn. Heb jij je brievenbus al ingeschreven? Nee, nog niet. Wendy, doen, hè. Ja, maar ik kan er niet altijd zijn om ernaast te staan. Hè. Je kan iemand inhuren. De buurvrouw of zo, ja. bijvoorbeeld. Kan, ja, ja. Zeg, Wendy, jij bent buschauffeur. Klopt het dat er ooit ja, alleen een kindje een beetje vergeten is op je bus? Oh. Dat klopt, ja. ja inderdaad. Vertel. Enkele jaren geleden toen uh, riep de mij op om te kijken als ik geen slapend kindje op de bus had liggen en inderdaad er lag er eentje te slapen op. Het heeft er niks van geweten, dat kindje toch? Nee, gelukkig niet. Nee. Dus dat ja. Het een goede slaper? <laughs> Echt wel. Ja, na de school een slaapgeval in de bus, die hadden ze daar neergelegd en ja, uitgestapt met de andere kindjes en die vergeten. En die toch even een check, zeg. Ja. Wendy, wakker blijven, hè? want zo meteen start de klok van Punto Punto. Ik stel je vragen. Eén letter krijg je, vul aan bij drie juiste antwoorden. Wil je een exclusieve goeiemorgen, morgen ook. speelsnel. En pas meteen als je het antwoord niet weet. We beginnen vanmorgen met de R van Rap zijn. Hè? Welke R is een hit van de Starlings en staat ook in elk pretpark? Pas. Uh, Welke S deel je uit door een kwetsende opmerking te geven? Eh... Uh. Pas, pas. Welke T is een Limburgse stad waar ik kan rondhubbelen in het Gallo-Romeins Museum? Donneran. Welke Donneran. U is een vogel die het nieuws voorlas in de fabeltjeskrant? Oh. Oh. Ah, oh. oh, nipt. De R, een heet van de Starlings, staat in het pretpark, was rollercoaster. Rollercoaster. Ja. Oké. Okay. Nee, dat is niet oké okay, Welke S deel je uit door een kwetsende opmerking te geven? Had je die beantwoord? Nee, het nee. Nee, nee. Nee, niet. Ja. Nee, ach, jammer, jammer, jammer. Dat was een sneer. De Thee Limburgse stad waar ik aan rondhuppelen in het Gallo-Romeins Museum was inderdaad Tongeren. En de U, een vogel die het nieuws voorlas in de fabeltjeskrant, die had je juist maar. Punto, punto. Twee is geen drie. Jammer, Wendy. Nee. Jammer, volgende keer beter. Deze daad geniet van de dag. Boem to, boem to, boem to. Speel morgen zelf mee en win jouw goeiemorgen morgen Winnen is belangrijker dan deelnemen. Goedemorgen. Nog helemaal mee in zon of Dan moet ik nu meedoen om morgen kans te maken op de kookhulp? Annemie, schrijf je brievenbus in op radio 2nl En morgen stuurt Peter Post, Kenny de Postbode, misschien wel naar jouw postbus. Brievenbus, whatever. Staat klaar. Lenny Credits, are you gonna go my way? Het is vier voor half acht. Trixo. sterk in huishoudhulp uit en uitzendwerk. Kijk op trikso.doublex.be. Bon, goedemorgen, dag weer mevrouw Jacot. Hallo, goedemorgen. Het is een dinsdag, krijgen we een koude dinsdag, zonnige dinsdag. Het is al iets minder koud dan de afgelopen dagen, We wel vandaag maximaal tot 15 graden. Die start wel zonnig die dag, misschien eventueel met wat sluierbewolking, maar tegen de avond gaat er toch meer bewolking bij komen. Mm -hmm. En dat betekent ook dat het stilletjes aan ietsje warmer wordt. Morgen bijvoorbeeld 18 tot lokaal zelfs 19 graden. Uh, nu, dan kan er eventueel wel een bui vallen in de ochtend en uh, morgenavond trekt er een regenzone voorbij. En die kan misschien op donderdag ook nog voor wat neerslag vormen, uh, verzorgen liever. Uh, maar donderdag wordt het ook uh, aangenaam warm. 19 graden dan, lokaal 20 graden. Nu, na donderdag gaan we dan weer wel zakken. Zijn we met onze rollercoaster terug naar beneden ja. aan het gaan. Uh, krijgen we op vrijdag 15 10 graden nog altijd wat wisselvallig weer, met hier en daar wat regen en buien. En dan het weekend, dat ziet er fris uit. Wisselvallig hmm. ook op zaterdag, maar wel wat droger op zondag. Door een okay. harde wereld, zeg. Maar dus vandaag geen regen, hè? Normaal gezien niet, nee. Ja, ik Goeie van, het, voor mijn ruitenwissers, hè. even ah, voor je ruitenwissers, juist. ja. de mijn ja. ruitenwissers zijn stuk. Oh, nee, dat oh. Gaat, het gaat vandaag voorlopig nog geen probleem okay, ja, zijn. Dank ja, Dank je wel. Oh. Voel je het al een beetje? Ik voel het, ja. Vanaf het dat teruggeven... begon, dacht ik, oeh, ja. we zijn. Woe. Ik heb nog een tip voor jou: ja. uh, hard lachen met alles. Oké. Okay. Zegt zoals ze, Erik hem opmaakt, <laughs> de jury hem opmaakt. Oh, grappig. Ja, is, is dat hoe jij zo ver geraakt bent, Peter? Ja, ja, gewoon met alles lachen zo. Haha. <laughs> ja! ja. ja. Dit is dinsdag dus weer van Jacot. Doe de slot. En zorg dat je weer iets bijleert over de wonderwereld van de wetenschap. Heel kort, waar gaan we het straks over hebben, Jacot. We gaan het hebben over een machtige uitvinding. Mm -hmm. En als die er niet was geweest, dan waren we waarschijnlijk ook met een klein miljoen minder. Oh, oh. in België alleen. In België alleen. Ja. Een oh. medicijn, mogen we wel ja, zeggen? Zeker wel. Zeker. Honderd jaar geleden mm. een Nobelprijs kreeg. Welk medicijn was dat?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 Van Mo, mooi liedje, break-up songs, altijd goed. Het is één over half acht. Zometeen, alle nieuws uit je buurt, eerst Charlotte. Goedemorgen, in Brussel is gisteren een aanslag gepleegd. Een illegale Tunesiër schoot twee Zweedse voetbalsupporters dood die naar de wedstrijd tegen de rode duivels kwamen kijken. Een derde persoon raakte zwaar gewond. De dader is nog altijd spoorloos. En de Amerikaanse president Biden reist morgen naar Israël. Hij gaat er praten met premier Netanyahu na de dodelijke aanval van de Palestijnse beweging Hamas en de reactie daarop, waarbij intussen duizenden doden vielen. Dit is het nieuws uit jouw buurt. 14 nieuws uit Antwerpen met Sam de Mulder. Goedemorgen. De dader van de Scho dodelijke schietpartij gisteravond in Brussel zou eerder al een bewoner van een asielcentrum in de Kempen hebben bedreigd. Dat heeft minister van Justitie van Kwikkenborne vanochtend op een persconferentie gezegd. Eerder dit jaar zou een bewoner van een asielcentrum in de Kempen via sociale media bedreigd zijn geweest door de man. De slachtoffer deed daarvan aangifte. Daaraan toevoegend dat de persoon in Tunesië veroordeeld zou zijn geweest voor terrorisme. Hij werd door de politie gesend voor verhoor en arrestatie wegens het feit dat hij geen verblijfplaats had in ons land. En omwille van de mogelijke veroordeling voor terrorisme in Tunesië besliste de federale hertelijke politie van Antwerpen om een joint information center bijeen te roepen. En die meeting was voor vandaag gepland. Zoals ik van Charlotte al hoorde, is de dader een Tunesiër van 45 die illegaal in ons land verblijft. Vier jaar geleden vroeg hij asiel aan, maar dat werd hem geweigerd. Sindsdien was hij van de radar verdwenen. De man is nog altijd niet gevat. Hij zou in zijn thuisland veroordeeld zijn geweest voor criminele feiten.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 En dat betekent dat dat park ook wel wat onderbenut is. Ook het district Berchem, het Vlaams Gewest en de lijn moeten erbij betrokken worden, vindt het district Antwerpen. En goed nieuws voor de zussen Tinne en Nele Gillis uit Mol. Squash is officieel toegevoegd als sport op de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Het Belgische duo verdedigt ons land al jaren op het hoogste niveau en zou dat nu dus ook in L.A. kunnen doen. Nele Gillis. Het is een droom die uitkomt. Een droom die eigenlijk nooit uh, bereikbaar voelde, maar het is nu mijn uh, doel nummer één geworden om een Olympische medaille te kunnen scoren. En uh, ik denk dat Tina en ik allebei kans maken op een medaille. Hopelijk zijn we over vijf jaar uh, op ons piek. Nele Gillis is 27 en haar zus Tine wordt 26. De grootste concurrent voor de zussen in Squash is Egypte. Droog en zonnig vandaag, wel wat hoge sluierwolken en 14 graden. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van 14 Nieuws. Mona, Goedemorgen. Goedemorgen. Door heel het gedoe is het uh, minder druk zei je, maar ik merkte hoe dat weer een beetje aan het aantikken is. Ja, inderdaad. Um, het viel me ook op. Het is eigenlijk opvallend dat het opeens toch drukker wordt. Mm. Met naar Antwerpen een half uur file vanaf Massenhoven en een kwartier vanaf Haastonk. Op de Antwerpse ring naar Gent verlies je 10 minuten van Deurne tot de Kennedy Tunnel naar Brussel. Dus ook file is vandaag een half uur bij vanaf Semst. 20 minuten van Tieltwingen tot Wilselen. en een kwartier vanaf Overijssen. Op de binnenring rond Brussel wat langzamer rijden tussen Iteren en Hallen. Verderop verlies je een half uur tussen Groot Bijgaarde en de werken in Vilvoorde. Wel goed uitkijken in Zelik, daar is één rijstrook versperd door een ongeval. En een half uur file rijden, dat doe je ook op de Buitering in Waterloo. Verderop wat filegolven tussen Stormbeek en Anderlecht. We kregen ook nog een melding binnen van uh, Annemie Monaar uit Zonhoven. Die zei zich, Peterke, Peterke, Peterke, moet je nu altijd mijn naam vernoemen op uh, de radio? Kwit. Dat was lang geleden dat iemand <laughs> mij nog eens kwit had genoemd. Dat kan niet. Annemie monard deed het net. Alleen, het dat ja. past kijk goed bij u, hey Peter, Kwiet. Ik vind het wel mooi, is dat nu. Ik vind het ook positief, kwiet. Ja, het is toch toch leuk. Lollig. Annemie Monar, dus uh, nieuwe vriendin van de show. Top. Annemie, you go, baby. <lacht> <lacht> Een camper kopen of huren? Jouw vakantie begint op fanomobiel.be. Kom langs tijdens onze Vano Days van 13 tot en met 28 oktober. Minimax.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 We gaan dansen, zingen, springen en dat samen met de burgemeester en een echt ballet en koor. Ook brandweerman Bill en Bakkerin Florentien zijn erbij. Tickets en info op studiohonderd.com. 100com Vandaag aan zee en morgen in de Alpen...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 van Annemie Monar uit Zonhoven, die noemt mij een kwiet. Je had nog een betere zij. Ze heeft daarna nog eens gestuurd, kwiet, kwiet, kwiet. Ja, een foto ja, en zo. Ja, ik, ik die ik ook heel toepasselijk vind voor jou. Jij bent een... Kwistenbibel. Een kwistenbibel. De kwistenbibels. al oh, dat is lang geleden. Dat zei mijn vader vroeger altijd. Jij zei toch een kwistenbibel. Dat is een, een rare woord. Ja, gebruikt ze zo van toe op tv. zo. Ik heb geen fla. Dat is het is de eerste keer dat ik dat hoor. Ik dacht dat een kwistenbibel dat dat een deelnemer van een quiz was. Maar dat blijkt... Nee, uiteraard. nee, het is echt een kwiet. Een kwiet. Maar het past nog ja. bij mij, kwistenbibel. Kwistenbibel, ja, ja. De Quistenbibel. Peter kwistenbibel van de verre. ja <lacht> Ja, elke dinsdag leert Chakot jou iets bij over de wonderwereld van de wetenschap. Er is dus een medicijn dat 100 jaar geleden de Nobelprijs heeft gekregen. En zonder dat medicijn zouden met hoeveel minder zijn? Een klein miljoen. Zoiets. Een klein miljoen. Alleen in België, bel. in België hè? Alleen in België, wow. ja. Sommige mensen denken penicilline en Marco Klaassen uit het Wat denk jij? Uh, Viaga. <laughs> Viaga. Ah, ja, ja. ja. Zo, Mark. Ah, ja. Niet meteen zoals... voor levensbedreigende ziektes, maar, maar ja... is slecht gezien, het is helaas. Het is niet juist, Marco. Succes nog. Eh. Nog een pokje? <laughs> Antibiotica misschien? Ja, nee. Nee, nee. ook niet, hè. Nee. Verlos ons, Chacot. Welk medicijn is dat? Insuline. Insuline. Ja, 100 jaar geleden hebben we, um, is de Nobelprijs uitgereikt aan twee Canadese wetenschappers die insuline hebben ontdekt. Het is te zeggen, misschien moeten we beginnen bij het begin, wat is insuline? Ja. Uh, dat is een hormoon dat de suikers in, uh, in je bloed omzet in energie. Mm -hmm. um, en het kan dus zijn dat je dat niet hebt of dat je maar heel weinig insuline produceert. Uh, die insuline wordt door de aalvleesklier geproduceerd. En uh, mensen met diabetes type 1, uh, met suikerziekte, die hebben... Uh, een aalvleesklier die geen insuline meer produceert. Daar word je mee geboren als je type 1 hebt. Nu Je hebt ook diabetes type 2. Dat krijg je door ouderdom of door, door verkeerde voeding te ja. eten. En dan uh, produceert je alvleesklier weinig of, of slechte kwaliteit uh, van insuline. Uh -huh. Dus wat je dan moet doen is nieuwe insuline inspuiten. Uh, nu, dat concept dat bestaat dus nog maar 100 jaar. Die uh -huh. Canadese wetenschappers uh, hebben dat ontdekt. Een van de twee heeft erover gedroomd. Van, we zouden eigenlijk uit koeien en varkens die insuline moeten halen en die dan injecteren bij mensen. Dat hebben ze gedaan? of Dat hebben ze gedaan, 100 ja. jaar geleden en, en wat zelfs nog meer is, uit koeien en varkens werd zelfs tot in de jaren 80 insuline gehaald. Oh. Ja. En daardoor uh, kunnen die mensen nu uh, overleven, want ja, als er te veel suiker in je bloed zit, dat is heel slecht voor je bloedvaten zelfs, da uh -huh. daar kan je uh, oogaandoeningen van krijgen, nier, lever. Uh, het, het gebeurt ook vaak dat mensen met diabetes een voet moeten laten afzetten, omdat die doorbloeding niet uh -huh. Ja. Uh, niet meer goed is. Uh, en in België zijn er zo'n 800.000 mensen met diabetes. Dus voor hen is die insuline uh, levensbelangrijk. Ah, ja. Nu, op die 100 jaar tijd is er wel al wat geëvolueerd natuurlijk. We halen het tegenwoordig niet meer uit varkens en koeien, want dat bleek toch wat onzuiverheden met uh -huh. zich mee te brengen. Uh, we laten nu genetisch gemanipuleerde bacteriën hun insuline maken. En dat komt daar dan wel 100% zuiver uit. Ah, toch ja, dat is dus een beetje eng. Ja. <laughs> ja. Maar het is oké. Okay. Het is, het is uh, uh, zeer Zeker eh, zuiver. Uh, wat we ook doen, ja, vroeger moesten mensen telkens zo'n bloedprik nemen. om, om hun ja. suiker te testen. en op basis daarvan een bepaalde hoeveelheid insuline toedienen. Uh, maar nu, zoals je kan zien op de foto achter jou. of zoals mensen in de app misschien ook uh, mee kunnen bekijken. Uh, heb je al insulinepompjes. die dus automatisch meten wat het suiker in je bloed is. en dan op basis daarvan insuline injecteren. Mm -hmm. ja. um, nu, dat injecteren dat is ook natuurlijk altijd lastig. want dan moet je ja, spuiten zetten in jezelf. niet ja, te uh, dus ze zijn nu ook aan het kijken of dat, dat insuline, of dat dat eventueel ook um, oraal kan ingediend worden. Of door inademing of zo. Dus er is heel veel wow. uh, evolutie op het uh, op insulinevlak. Ja, ik denk oh, dat veel, omdat er veel mensen mee kampen. En ik denk dat het ook wel heel um, ingrijpend is voor je leven als je het hebt. Mm -hmm. Bijna een miljoen mm, Belgen hebben dat. Ja. Crazy. Nee, ja. Tot slot. Ja, wat er natuurlijk ook belangrijk is bij diabetes, het is nog altijd een ziekte die niet te genezen is. Mm -hmm. um, maar er zijn natuurlijk, wat diabetes 1 betreft, waarmee je wordt geboren, zijn er tegenwoordig wel meer en meer methoden om het vroeger op te sporen. Mm -hmm. ja, en wat diabetes 2 betreft, ja, daarvoor is natuurlijk heel veel preventie. Dus ik denk dat we hier over 100 jaar nog meer gaan mogen vertellen. Dat zien we over 100 jaar wel. See, maar dat, nu alvast... is dan, dat is dan een beetje levensstijl vooral. Ja, dat is inderdaad. Door ongezonde voeding, door mm -hmm. hoge cholesterol, loop je kans. Maar ook door ouderdom. gewoon. Het is ja. vaak oude mensen die diabetes 2 hebben. Maar dat is toch ja. voor de insuline. Hip, hip, hip, Hoera. Hoera. Ja, jongens. Weer iets bijgeleerd. Vind tof, hè? Oh. Ze, weten toch, mama, hè? Ja, ze weten het toch allemaal maar, ah, hè? Ja, we weten het allemaal. Ze zoeken je dat het ook op, hè? <laughs> Dan moet je dat niet bijzigen, zo'n ding. Cool in the gang en fresh. Het is 14 voor 8. Zometeen gaan we griezelen. I'm Zonhoven, die had mij een kwiet <laughs> genoemd. Peter, ja, Lydia... waarom heeft ze jou een kwiet genoemd? Dat vraag ik me dus af, Kim. Omdat je haar naam vernoemt en je hebt dat daarna nog tien keer gedaan. Nee. Sorry, uh, <laughs> Annemie Monaat. Hopla. Wist een Bijbel noemde je mij? Lydie Mortier, du Mortier, die laat nog weten, die komt uit Beringen. Dat is een losbol, lichtjes op zijn kop gevallen, niet ernstig te nemen persoon. Exact, hè? Toch gek hoe dat zo kan passen bij iemand. Maar Wim zelfs, die, die vat het eigenlijk perfect, perfect samen. Jij ja, bent weer kapoen. Dank Wim. Bon, goedemorgen. Het is een gekke ochtend, maar we moeten het af en toe gewoon nog ook andere dingen hebben natuurlijk. De vraag is, is het al Halloween? En wel ja, dat bewijst Margot van de regio. Die staat op dit moment. Als je even kijkt in de app van Radio 2... Oh mijn god, dat ziet er heel bijzonder uit. Spooky. Ja, zie je een soort Halloween-huis? Margot van de regio. Margot van de regio. Beschrijf eens en vertel eens voor de mensen die niet kunnen meekijken. Waar sta je en wat gebeurt daar allemaal? Jawel, het voelt alsof ik aan de poorten van de hel sta, maar eigenlijk ben ik gewoon in een hultje oh. in Westerlo, aan het huis van Michael. Kom, ik, ne ik neem jullie mee. We gaan de poort door en als we de voortuin binnenstappen, dan staat dat hier bezaaid met Halloween-attributen. Ik oh. zie hier grafzerken waar zombies uitkruipen, kraaien, heel veel pompoenen, skeletten die in de bomen hangen, vleermuizen, uh, skeletten ook van hondjes die hier, uh, die, ja, die hier in de tuin zitten. De ramen zijn toegeslagen en daar kruipen dan zo mensen uit, zombies uit. Het is heel spectaculair om te zien. Heel veel poppen ook. En dat is niet alles. Hè. Binnen is het huis ook gigantisch hard versierd met uh, spullen. Binnen uh, van die poppen, uh, handen, afgehakte handen, de, de oh. tafel die staat bezaaid me zo. Ja, het is precies, het is echt ongelooflijk om te zien. Ik kijk hier echt mijn ogen uit. Michael, oh, ja, ja. fantastisch oh. toch? Hoe lang ben je daaraan bezig? Uh, alles bij een zo'n veertien dagen. Veertien dagen om je huis te versieren? Ja, ja alles bij IAN, ja, ja. En van waar haalt jij je inspiratie? Want ik krijg hier een heel Amerikaans gevoel bij. Ja, van Facebook. Ja. Van Facebook en zo, en van tv. Ja. En uh, daar halen we inspiratie van. Ja, en kijk je veel Halloween-films ook? Ja, toch heel matig, ja. Want ik zie hier zo'n karakter dat ik herken uit een, een film. Is dat, dat is niet Edward Scissorhands, maar wie is het dan wel? Freddy Krueger. Dat is met zo de, de, ja, de snijhandjes. Ja, zo. <laughs> uh, wat, wat, wat, wat ik mij direct afvraag, uh, Michael, wat zeggen de buren hiervan? Want de andere huizen die zijn, die zijn hier niet zo versierd ja. als dat van. Ja, ik kan me wel voorstellen dat jij veel reactie krijgt. Ja, die vinden dat wel heel tof. Ja, ja En de mensen die passeren ook want die komen er ook veel mensen die gewoon uh, passanten en dan die, die komen, komen filmen of foto's trekken vinden dan niet raar dat mensen zo in, uw, in hun tuin staan te kijken dan ja nee, nee, dat, dat is het is ja. dat is voor zelf ook plezant zoals zei dan uh, hè, dat is uh, voor het werk werkdag dat je respect dan uh, dat, dat geapprecieerd wordt, zo, hè. Dat, is, uh, dat is ook plezant. Ja, absoluut. En het mag ja. zeker geapprecieerd worden. Ik had hier daarnet, toen ik hier vanochtend kwam aanbellen, was het nog pikken donker, had ik wel het gevoel dat hier elk moment iemand uit de struiken kon springen. Ah, ja. Zo. Ja, dat kan goed staan. Ja. Ja. Als het op komt, komt, dan zal ja. uh, het hier plezant zijn als je rond dat ja. was. Dat ja, zou wel zijn. Zeker, wat ga je op de grote dag zelf doen? Wat gebeurt er hier rond Halloween in jouw tuin? Ja, er zijn verschillende Halloween-tochten. Dat die, dat die geboord. Dus de kindjes komen trick-or-treaten? Ja, dat is 4, 4, 4 november is dat. Okay. 4 november. Uh. En ga je verkleden? Ja, ja. ja. Als? Mag ik dat al weten of is dat nog een groot geheim? Als trol. Als ja. Vind ja, ja. uh, Zeg, en dan eens uh, ja, Halloween voorbij is, je hebt er dan twee weken werk gestoken. dan ga je niet bij de pakken blijven zitten, dan begin je al meteen aan het volgende. Ja, hè? Ik dan ga je alles uitpakken en dan uh, kerstmis zetten. Ja, met de vriendin en de stiefzoon. Oké, okay, de kerstlampjes zangen hier nog van vorig jaar, ja, ja. dus <laughs> kom wel goed. Ja, dat, dat komt zeker goed. Ja, maar Peter ja. en Kim, die is echt ongelooflijk. Kijk, hij ja. zegt, Ik ga eens even aan de deur bellen. Zelfs dat is spectaculair. Ding dong, en dan gaat hij oh. is er zo omhoog naar mij zitten staren. Ik kom hier echt ogen tekort. En straks gaan we ook nog een filmpje op Instagram zetten. Dan kan je zelf eens een kijkje nemen in de tuin van Michael. Bijzondere kerel. Wow. allemaal. In heultje, daar gebeurt het allemaal. Ja, volg ons op Instagram. Het goede morgenmorgen voor meer van dit soort dingen. een ander natuurlijk, wat Michael er heeft in een Hultje. Kost dat veel geld? Ja. Ah, wel ja, dat vroeg ik mij nu net af. Dat kost ook wel wat. de man heeft een doel in zijn leven. Dat is het mooiste eraan. Goedemorgen. Wauw, toffe pul. Merci, van bij Paprika. Het zijn nu trouwens met season sales. Allee, bij Cassis ook. Met kortingen tot 50%. Ik ga gauw eens kijken op cassispaprika.de. Ja.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 Wij houden van de zon blinkend op water, weer kaatsend op sneeuw. Met elke dag genieten garantie. Wij houden van vakantie. Sunmap. Ik ben er zeker van dat er een paar mensen straks zullen zeggen en wel, niet met mij. Zeg dat nooit, want het kan iedereen overkomen. Elke dag, elk voor twee. VRT, Radio 2. Het is acht uur, VRT Nieuws, Charlotte Kroon. Goedemorgen, de aanslag op Zweedse voetbalsupporters in Brussel. Daarover hebben we in het nieuws. Twee slachtoffers zijn omgekomen. De dader verbleef illegaal in ons land en is op de vlucht. Je hoort... Drie mensen zijn gisteravond vertrokken... voor wat een prachtige voetbalavond moest worden twee hebben het leven gelaten door terroristische waanzin. Je hoorde dus premier De Croo vanmorgen tijdens een persconferentie na de aanslag in Brussel. De dader is nog altijd spoorloos. Hij schoot gisteravond twee Zweden dood aan het Centre-Lidplein in Brussel. Het waren supporters van de Zweedse ploeg die tegen de Rode Duivels kwam spelen. Een derde slachtoffer raakte zwaar gewond. Federaal procureur van Leeuw vertelt wat er gisteravond precies gebeurde. Gisterenavond rond 19 uur volgden een man enkele Zweedse supporters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 Dreigingsniveau 3. De dader van de aanslag is een Tunesiër van 45 die illegaal in ons land was. Hij is nog altijd spoorloos. Filip Heijmans, weten we al waarom hij die aanslag pleegde. Nee, er is wel een video waarin een onherkenbare man zegt dat hij zich wil opofferen voor het boek van God en ook een video waarin hij zegt dat hij Zweden heeft vermoord. Als je dat samenlegt, dan lijkt het te verwijzen naar de Koranverbrandingen die er de laatste tijd weer zijn geweest in Zweden, maar dat is nog niet helemaal duidelijk. De man stond niet bekend als geradicaliseerd, maar in 2016 was er wel al een waarschuwing dat hij mogelijk wilde gaan vechten voor de jihad en een paar maanden geleden kwam er een melding dat hij in Tunesië veroordeeld zou zijn voor terrorisme. Uitgerekend vandaag zou er daarom een veiligheidsoverleg zijn. Al was intussen wel gebleken dat het niet klopte van die veroordeling voor terrorisme. De man leefde al jaren ondergedoken in ons land en ook nu is hij dus nog spoorloos. De supporters die gisteravond bij de wedstrijd belgië zweden waren moesten nog urenlang in het stadion blijven uit veiligheid omdat de dader nog altijd vrij roept.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 Allee, ze bleven daar zeggen dat ze moesten blijven wachten, dat er informatie ging komen en dat werd ook heel veel tijd uitgesteld. Maar er was een goede sfeer in het uh, stadion. Mensen waren toets aan het zingen, het was niet uh, een verspeelde avond, maar ik vond het wel wat uh, eng. Het is nog niet duidelijk of de tweede helft van de wedstrijd tussen de Rode Duivels en Zweden nog gespeeld zal worden. De Europese voetbalbond UEFA moet daarover beslissen. Door de hoogste alarmfase in Brussel blijven de scholen van het gemeenschapsonderwijs intussen dicht vandaag. Er is wel noodopvang, zegt Koen Pellerio van het gemeenschapsonderwijs. We gaan maximaal zorgen voor noodopvang. We hebben gevraagd dat de directies van de scholen zeker aanwezig zijn. En ook een aantal leerkrachten aanwezig zijn zodanig dat we eventueel kinderen die er zullen zijn toch opvangen. De katholieke scholen mogen zelf beslissen, maar moeten ook opvang voorzien. De Brusselse campus van de KU Leuven blijft vandaag ook dicht. De Amerikaanse president Joe Biden reist morgen naar Israël. Hij gaat er praten met premier Netanyahu na de aanval van de Palestijnse beweging Hamas, waarbij meer dan 1500 Israëli's omkwamen. Bij de tegenreactie op de Gazastrook zijn al bijna 3000 Palestijnen omgekomen. Biden zal ook de president van Egypte en de koningin van Jordanië ontmoeten. Twee buurlanden van Israël. Biden zou ook praten met de Palestijnse leiders. En dan krijgen we net dit bericht binnen last minute. De dader van de aanslag van gisteravond in Brussel is neergeschoten in een café in Schaarbeek. Dat is net bevestigd door het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Verlinden. En meer weten we voorlopig niet. Toe, ja. die kwam nog even binnen? Ja. En dat is het ook dat voorlopig? Dat is het voorlopig. Oké. Okay. Dit is het nieuws uit jouw buurt. De vermoedelijke dader van de dodelijke schietpartij in Brussel zou eerder al een bewoner van een Kempens asielcentrum bedreigd hebben via sociale media. En de komende weken wordt het vlonderpad van de Witte Netenvallei in Reti hersteld. Dat is nodig, want dat is in slechte staat. Droog en zonnig vandaag, wel hoge sluierwolken en 14 graden. Vanavond en vannacht meer wolken. De volgende dagen iets meer buien, maar ook meer graden tot 17 graden. Meer nieuws uit je buurt in de app van 14 Nieuws. De problemen op de weg dan maar, Mona. Vertel eens. Naar Antwerpen verlies je een half uur vanaf Massenhoven en een kwartier vanaf Boom en vanaf Haastonk. Op de Antwerpse ring naar Gent ook 20 minuten bij. Van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Naar Nederland is in Berchem een rijstrook versperd. Daar staat een defecte vrachtwagen. Richting Brussel een kwartier aanschuiven vanaf Wolvertem. Een half uur vanaf Semst. Nog eens een kwartier van Tieltwingen tot Wilselen, Vanaf het parkeerterrein in Everberg en vanaf Overijse. En dan op de binnenring rond Brussel eerst een kwartier langzamer... Van Iteren tot Halle. Verderop gaat het een half uur trager tussen Grootbijgaarden en de Werken in Vilvoorde. Een half uur rijden ook op de Buitenring en dat is in Waterloo. Minimax, Minimax. Minimax Waterontharders. Goedemorgen, morgen, jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Het over acht. Ja, dat is een beetje een gekke, gekke dinsdag. Gelukkig wordt het nog mooi weer. Er dus staat een een belachelijk veel file. En is er ontzettend goede muziek op Radio 2. Brian Adams en Mel C. Goeiemorgen. Ja, Het is tien over acht. Hey, hey, hey. Goedemorgen morgen. Je dinsdag begint. Kom toch maar binnen met die 17 oktober. Het is de dag dat je hoorde op Radio 2 dat de dader zou neergeschoten zijn van de aanslag van gisteren. Ja, dat krijgen we binnen en is ook bevestigd door het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Verlinde. Maar meer weten we voorlopig niet. Dus als er updates zijn dan. Ja, scholen en kinderdagverblijven zijn intussen dicht in Brussel. Het goede nieuws dan toch: een beetje zon vandaag en een goede 10 graden. En vanochtend ook opgestaan, natuurlijk, met dat nieuws van, uh, van die aanslag. Tim Verheide van de VRT Nieuws is bij ons. Goedemorgen, Tim. Goedemorgen. Ja, je weet nu ook wat doen, natuurlijk, want jij checkt, of je hebt een heleboel beelden gecheckt die dan binnenkomen. Maar die zijn niet altijd echt. Leg dat eens uit, Tim. Nee, ik maak deel uit van het beeldverificatieteam. We noemen dat de checkredactie van VRT Nieuws, die eigenlijk dag en nacht beelden verifieert of het nu gaat over de oorlog Israël, Hamas, Oekraïne of inderdaad, zoals de aanslag gisteren. Wij checken die beelden doorgaans voor ze online komen of op, uh, op televisie. Mm -hmm. En dan zie je inderdaad gisteren dat toch opmerkelijk, allee, alhoewel opmerkelijk, in de tijden van smartphone filmt alles, iedereen mm -hmm. en omgekeerd, um, dat je eigenlijk elke stap in die aanslag bijna op beeld ziet verschijnen. Dus Voorbereiden, het, het nemen van het wapen uit de doos, het schieten, het wegrijden, gefilmd uit verschillende hoeken, het posten door de dader zelf van een boodschap op Facebook. Eigenlijk is alles te reconstrueren ja. aan de hand van beelden op sociale media. En je ziet natuurlijk ook hier en daar gelukkig in mindere mate wel een nep nieuwsje, fake news opduiken. Ik zag een beeld voorbij komen, massaal gedeeld, gaat ook nog altijd rondop bijvoorbeeld TikTok. Je ja, gefilmd met de smartphone vanuit de wagen en dan zie je iemand rijden voor die wagen in zo'n fluo vest, zoals mm het -hmm. aan had op een motor. Alleen het is een andere motor, het is een andere helm, andere lichtinval. Het is ah, niet de dader zelf, maar dan weer. krijg je wel. Allee, rijdt hem omver, rijdt hem ver. Ja. Dat zijn dus fake newsbeelden, maar uh, gelukkig in mindere mate. Maar ja, dus opvallend wel, die aanslag is echt wel vanuit verschillende hoeken gefilmd. Bizar. We gaan het daar straks nog over hebben na half negen, want uh, je bent hier een beetje toevallig. Ja. Je was uitgenodigd voor iets compleet anders, waar we het wel moeten over hebben. Gisteren werd er ook een grote phishing-campagne gelanceerd door een bankenfederatie. Phishing uh, zijn criminelen die je door bijvoorbeeld valse e-mails geld willen afzetten, zonder dat je het doorhebt. Vanmorgen dus, daarom bij ons met een heel duidelijke gedacht. Mijn gedacht. Jij bent een beetje de VRT-fishing-expert ja. van VRT Nieuws, Tim Verheijden. Wat is jouw gedacht vanmorgen? Nou, mijn gedacht is eigenlijk heel eenvoudig. Iedereen kan en zal en zal ooit in de val lopen van phishing. Oei. Lap. Jammer genoeg. Ja. U wezen u gewaarschuwd. Ik heb een, een, een, ja, een hele geschiedenis daarmee. Maar, ja? Nou, is, hoe, hoe zit dat bij jou? Ja, maar je hebt ook zo'n valse profielen en zo. Is dat niet? Ik heb een paar problemen gehad vroeger, Kim van ons. Ja. ja, ik heb het nu over andere problemen. Nee, ja, ik ben behoorlijk geconfronteerd geweest met phishing. Ja. Maar om het daar dan toch even over te hebben, inderdaad, zonder in te gaan over het waarom en hoe, maar je hebt het op dat moment niet door. Want je nee, wordt, dat. Het, ja. Je wordt gelokt in iets waarvan je denkt van, ah ja, tof. En dat is bij andere dingen ook zo. Het gaat dan over financiële dingen. Het zegt van, jij kan pak bijvoorbeeld... Hè, je kan 4.326 euro... Heb jij nog te goed van een bijvoorbeeld een instelling? Dan denken de mensen van, ah, dat is nog een redelijk realistisch bedrag. Dat wil ik wel. Maar mag ik nu wegen, die berichten krijg je toch bijna dagelijks? Ik Elke krijg dag. bijna dagelijks berichten die zo'n dingen zeggen of sturen naar mij. Het is onvoorstelbaar. Ik denk dat ze bij Safe on Web, dat is zo ja, de, de, hoe zal ik het zeggen, de, de dienst van het Cybersecurity Centrum hier in België die ons waakzaam moet maken voor phishing, hebben ze dit jaar meldingen gekregen. Ze zeggen: van, Kijk, als je zo van die berichtjes krijgt, mail ons dat door of stuur ons dat door. Ze hebben 7 miljoen van die berichten doorgestuurd oh. gekregen. Ja. Het gaat over 20.000 tot 25.000 berichten per dag vaak dezelfde, maar het komt langs alle kanten binnen. Of het nu gaat over hey, je moet je iets meer uh. updaten, ja, via... Ja, ja, ja. Nee, dat gebeurt niet. Je krijgt 4000 euro terug van de belastingen. Maar dan... Enzovoort, enzovoort. Er zijn zoveel voor de help, mama. Ik ben mijn gsm kwijt. Dit is mijn nieuwe nummer, een berichtje op WhatsApp. Ja. Dan kan je me ook even duizend euro storten, want ik heb ook geld tekort. Maar je bent... heeft dat dan nut dat je dat meldt? Dat vraag Ik meld het af. Omdat ik het zoveel krijg, denk ik, ja, ik ga het niet elke dag melden. Doe, heeft het echt, echt nut om het, het elke dag te doen? Nut, omdat je andere mensen ermee waarschuwt. Ga je dat daardoor tegenhouden? Nee. Maar het heeft absoluut nut. Het heeft ook nut als je het bijvoorbeeld meldt bij de politie. Een onderzoek levert niet altijd iets op, maar kan wel gebeuren. Ik heb nu onlangs het verhaal gehoord dat er dit weekend. Nog een jonge man van 18 is opgepakt als speelfiguur in zo'n zaak. Dus het kan helpen om in eerste instantie om andere mensen ook te waarschuwen. Okay. Je bent een documentaire aan het maken, Tim, die we volgend jaar zien op VRT Canvas. Waarom kan iedereen in de val lopen en zal omdat we op alle mogelijke manieren bespeeld worden. Je krijgt een sms'je binnen van It's Me. En ja, we zijn allemaal bezig met It's Me. We loggen in via It's Me. Je denkt, oh, ik moet hierop ingaan, want dan is mijn It's Me profiel geblokkeerd. Er zijn mensen die geloven dat ze nog 4000 euro terugkrijgen van de belastingen. Omdat het waar zou kunnen zijn, ja. natuurlijk. We worden oh. in e-mails meer en meer oplichters gaan ook kijken naar onze sociale media profielen. Gaan zeggen van: kijk, ja, Peter of Kim, die hebben zulke familieleden. De hond, de hond of de kat heet zo, heet zo. We nemen dat mee in een bepaalde fish. E-mail in de hoop dat we overtuigend overkomen en die persoon daar bijvoorbeeld intrapt. Dus we worden op alle mogelijke manieren bespeeld en we zijn toch nog altijd ergens een beetje te onvoorzichtig. We zijn zo'n. We zo scrollen veel te snel. Zo'n sukkels. Oké, okay, jouw gedacht vanmorgen, Tim. Herhaal nog even. Iedereen kan en zal ooit in de val lopen van phishing. Jouw reacties welkom in de app van Radio 2. Jouw verhalen ook. Het mag zelfs anoniem. Lang over nagedacht.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 Tom Blomhaart, zondag, goedemorgen 18 over 8, bij onze VRT Nieuwsjournalist Tim Verheijden is een reportage aan het maken, documentaire reeks over phishing, is nog altijd op zoek naar verhalen, krijgt er wel een paar binnen. Ja, ja, nog een belangrijke vraag, Kim. Ja, ik vroeg mij af, omdat ik het bij mijn ouders, mijn, mijn vader is een keer slachtoffer geweest, of dat het bij mensen die al een beetje een rijpere leeftijd hebben, omdat ze het niet gewend zijn om daarmee om te gaan, is het daarbij niet, niet erger? Iedereen kan in de val lopen, echt letterlijk. Vooral ja. oudere mensen natuurlijk ook, omdat ze soms moeilijk hebben door de digitale kloof om de snelheid van de technologie mm -hmm. te volgen. Maar eigenlijk, als we kijken naar de profielen van de slachtoffers, kan het echt letterlijk iedereen overkomen. Of je nu lang naar school geweest bent of kort, wat je ook hebt gedaan. Ja, ja, ja. CEO geweest bent in een bedrijf ja. of wat dan ook. We worden langs alle kanten belaagd door die phishing-mails, sms'jes, sms's, whatsapp-berichtjes, dat het echt, echt letterlijk iedereen kan zijn. Het maakt niet uit welke achtergrond je hebt. Komt er een anonieme vraag binnen voor jou? Ik doe niets online van bankzaken en geld, zegt iemand, en betalingen kan je dan ook nog in de val lopen. Als je niets online doet qua betalingen... Ja, je kan nog in de val lopen, want je kan bijvoorbeeld jouw gegevens kunnen gefisht worden, om het zo te zeggen, dat je op een of andere link klikt, dat ze misschien niet aan je bankgegevens komen, maar eigenlijk aan je identiteitsgegevens en daarmee andere oh, ja. mensen zouden kunnen gaan oplichten, bijvoorbeeld. Dus op alle mogelijke manieren kan je opgelicht worden, maar het helpt wel als je niets online doet qua bankgegevens, want het doel is toch nog altijd zoveel mogelijk geld verdienen. Hmm. Het is een miljoenbusiness. Ja, ja. Er zijn mensen die in de val blijven lopen en daarom blijven die daders doorgaan. Je kan er echt heel veel geld mee verdienen. Blijf je verhalen delen, we gaan straks... Ik zal ook nog een paar tips geven. Ondertussen bij vak. Ja, eigenlijk zoek ik een... Een, een, een, een kraan. Ja, ja, juist. Maar wel een kraan die... Een designkraan. Die, ja, ja, precies. Maar dan, dan wel je die... Die je vanzelf uitschakelt? Ja, dat wilde ik zeggen. Vak. De nieuwste technologieën voor uw verwarming en badkamer. Met bijhorend advies van onze experten. Vak. Niemand begrijpt uw badkamer beter. Stressless combineert Noors design en innovatie om heel comfortabele fauteuils, banken en stoelen te creëren. Nu biedt Stressless u 20% korting op een selectie fauteuils. Radio 2 Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. 1986. En ging naar welke film, als je dit liedje hoorde? Nee, niet meer. Maar, ik was toen net geboren. Ja, ja juist ja. Tim Verheijden? Dirty Dancing? Nee, die, die Dirty nee. nee. Gun. Nee. Gun, een nee. ja. Ja. ja. Het zou perfect in Dirty Dancing ook kunnen geweest zijn, maar het was iets anders. Tim Verheiden bij onze VRT-nieuws, specialist rond fishing, is een reportagereeks aan het maken. Daarom en had een heel duidelijk gedacht dat iedereen ooit... In de val zal lopen van phishing. Dat is nog een belangrijke vraag, Kim. Ja, nee, ik, ik vroeg mij af. Ja, er zijn eigenlijk twee dingen. Ik stel me eigenlijk heel veel vragen vandaag. Mm. Ik krijg heel veel een bericht op mijn computer. Ik weet niet jullie ook van, jouw wachtwoorden zijn betrokken bij een datalek. En ja. dat vraag ik mij altijd af, of dat echt klopt, of dat dat ook weer phishing is. Dat kan zijn dat dat echt klopt natuurlijk. Het hangt ervan af hoe je dat bericht binnenkrijgt als het een pop-up is, wat er ja, is gebeurd. Ja. Dan kan het zijn dat het phishing is, maar het is wel zo dat uh, Google bijvoorbeeld laat weten dat jouw wachtwoorden betrokken zijn bij een datalek, of dat je te veel wachtwoorden hebt die op elkaar lijken, dan moet je daar wel iets aan doen. Maar het is effectief zo dat er heel veel datalekken al geweest zijn in het verleden, waar je van denkt, ik zit hier bij apps of websites waar mijn data veiliger zijn met wachtwoorden, uh -huh. en dat blijkt achteraf niet zo te zijn. Dus je moet altijd goed kijken... Is dat nu een e-mail afkomstig van iemand die betrouwbaar is? Wat is dat e-mailadres? Ja. Of is het hier een pop-up dat plots verschijnt op de mm. computer? Dan moet je je vragen stellen. Er zijn ook mensen die natuurlijk zich afvragen. We zijn slachtoffer geworden. Krijgen we ons geld ooit terug? We hebben een verhaal binnengekregen van Martin uit Ernat. Martien, goedemorgen. Goedemorgen. Je vader is opgelicht via de telefoon uh, van ja. Cardstop. En hoeveel geld is hij kwijtgeraakt? Uh, spijtig genoeg 25.000 euro. 25.000 euro. Maar er is wel een lichtpuntje, vertel eens. Ja, ik, wil, allez, ik heb jullie even in de app laten weten dat het allez, een positief verhaal, niet dat we het, al het geld terugkrijgen, maar um, de politie gaat wel degelijk achter de daders aan, want wij zijn momenteel... Uh, Verwikkeld in een rechtszaak. Uh, wij zijn uh, door het parket uh, aangeschreven geweest dat de daters gevat waren. Mm. En of wij ons burgerlijke partij wouden stellen. Dus die rechtszaak is nu bezig. Zonder al uitspraak te doen dat we het geld terugkrijgen, maar... Allee, ik vond dat heel uh, knap van de politie, ik zal het wel ja. zeggen. Ja, dat is ook. Hè, dat is echt uh, chapeau, want het is tot een rechtszaak gekomen, er zijn stappen ja. gezet, er is iemand opgepakt, en, dan is het inderdaad heel positief, het gebeurt vaak ook niet, ja. maar dit is wel ja. fijn om te horen dat er effectief ja. iets gebeurt en iemand wordt opgepakt. Heb je die daders gezien, Martin? Ja, dat is juist, het is heel creepy, want uh, in september was de eerste zitting, en ik uh, ja, denk voor het dossier zo wat door te breiden, en ze waren met vijf. Oh. En ja, inderdaad, je zit daar uh, ja, ik rechts en uh, de daders uh, links. En je wilt die mensen in het ogen kijken en zeggen van, weet je wel wat je gedaan hebt? Maar ja, ja die kijken natuurlijk niet. Uiteraard niet, uh. nee. Ja, ja, ja, want mijn ouders zijn daar werken. Nee, echt wel het hart van in geweest. Hè. Dus Uiteraard. Dat is simpel, 25.000 euro. Hopelijk gaat daar inderdaad een deel van terug. Laat het ons hopen, Martien. Maar positief ja. verhaal, er wordt effectief ja. ook wel gevolg ja, aan gegeven. Uh, ja, vandaar. Met die, met die mails ook van verdacht en zo. Maar ik denk, de politie gaat daar echt wel mee aan de slag. Dat oh. kan ik ja. wel Dank Martien, om je verhaal te delen. Zijn er ook geen andere manieren om je geld terug te krijgen? Want ik heb ooit ook eens iets voorgehad. En ik weet dat je via de bank of via Worldline. dat die ook wel hun best doen om, om, om het op te lossen. Het hangt er een beetje van af. Stel dat je visa-kaart wordt misbruikt in het buitenland. dan is de kans groot dat je je geld gaat terugzien. Als je natuurlijk zelf. bijvoorbeeld je wordt opgebeld. of je klikt op een link. en je gaat zelf daders. waarvan je niet weet dat het oplichters zijn. toestemming geven om mee te kijken in je uh -huh. homebank. of zelf geld overschrijven. dan kan er mogelijk wel een discussie beginnen bij de bank. over verantwoordelijkheid want de bank zegt vandaag van kijk iedereen moet, zou intussen moeten weten dat er phishing is en als jij geld overschrijft ja, dan ben je eigenlijk zelf mee verantwoordelijk dus dan kan het in het slechtste geval zijn dat die discussie begint en misschien zie je niets terug, misschien een deel, hopelijk zie je alles terug, maar dat is lang niet zeker natuurlijk dus ik ben blij om te horen, zoals Martien mm -hmm. zegt dat als je ermee naar de politie stapt of de politie contacteert jou, dat er in het beste geval ook wel eens iets kan gebeuren dat is eigenlijk ja. best wel goed nieuws daar is de politie voor en uh, we kunnen er af en toe nee, dat is niet waar, we kunnen er meestal wel op reageren. Uiteraard. Jouw verhaal kun je blijven delen in de app van Radio 2 over phishing. Bij ons, Tim Verheide, uur specialist Die vannacht ook nog iets anders gedaan heeft. Gaan we het straks nog over hebben. 1 over half negen intussen. Zometeen, alle nieuws uit jouw buurt, heer Charlotte. Goedemorgen. In de Brusselse gemeente Schaarbeek is vanmorgen een man neergeschoten. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Verlinden. Het zou de dader zijn van de aanslag van gisteravond in Brussel. Daarbij zijn twee Zweedse voetbalsupporters doodgeschoten. Een derde raakte zwaar gebond. En de Amerikaanse president Joe Biden reist morgen naar Israël. Hij gaat er praten met premier Netanyahu. Na de dodelijke aanval van de Palestijnse beweging Hamas. En de reactie, waarbij intussen duizenden doden vielen. En dit is het nieuws uit jouw buurt: Nieuws uit Antwerpen met Sam de Mulder. Goedemorgen. De dader van de schietpartij gisteravond in Brussel, waarbij twee Zweten om het leven kwamen, had eerder al een bewoner van een asielcentrum in de Kempen bedreigd. Dat heeft de minister van Justitie van Kwikkenborne vanmorgen gezegd op een persconferentie. Eerder dit jaar zou een bewoner van een asielcentrum in de Kempen via sociale media bedreigd zijn geweest door de man. De slachtoffer deed daarvan aangifte eraan toevoegend dat de persoon in Tunesië veroordeeld zou zijn geweest voor terrorisme.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 Geplant. De man bleek uiteindelijk in zijn thuisland niet veroordeeld te zijn voor terrorisme, maar wel voor andere feiten. Welke dat precies zijn, is niet bekend. De dader is een Tunesier van 45 die illegaal in ons land verblijft. Vier jaar geleden vroeg hij asiel aan, maar dat werd geweigerd. De verdachte is in Schaarbeek neergeschoten. Dat vertelde minister Verlinde daarnet aan onze collega's van televisie. De komende weken wordt het vlonderpad van de Witte Netenvallei in Reti hersteld. Als het regent, is het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 Tijdelijk is het dus uh, niet toegankelijk, want er zijn geen alternatieve routes mogelijk zonder matte voeten te halen. En het pad is ook belangrijk omdat we daar een uh, kleuterwandeling uitgestuurd hebben, het Hexelienpad. Dus het wordt heel veel gebruikt door oma's, opa's en hun kleinkinderen. Het Vlonderpad is zo'n halve kilometer lang. De herstellingswerken zullen enkele weken duren. En straks wordt de jaarlijkse sluitingsprijs Puttenkapelle gereden. De laatste wedstrijd van het wegseizoen is dat het parcours blijft ongewijzigd en loopt door Putten, Capelle, Woensdrecht, Berendrecht en Stabroek. Goed voor bijna 160 kilometer. Er zijn een honderdtal renners aangekondigd. Organisator Ben Simons. Dit weekend heeft David van der Poel zich nog ingeschreven. Zijn vader Adri heeft uh, driemaal de sluitingsprijs gewonnen. Dus, uh... We hopen dat David komt voor de overwinning. Hij was ook tweede in de schaal zelfs, met een niet sprint met zijn ploegmaat. Dus we denken wel dat David mee de koers daar gaat maken. En de weersomstandigheden zijn uitermate goed. En dat geeft zeker deze mooie wedstrijd het aan. dat het verdient met al zijn toeschouwers. De wedstrijd start om 12 uur en de aankomst is rond kwart voor vier. Droog en zonnig vandaag, wel hoge sluierwolken en 14 graden. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van Veertien Nieuws. Morgen, goedemorgen opnieuw. Goedemorgen. De problemen. Richting Antwerpen wat aanschuiven op de E313. Daar verlies je een half uur van Massenhoven tot het knooppunt Antwerpen-Oost. Want voor wie van de E313 uit Lummen komt en de Antwerpse ring naar Gent op wil... is één rijstrook versperd, daar staat een defect voertuig. Verder naar Antwerpen, 20 minuten aanschuiven vanaf Boom en vanaf Haasdonk. Op de Antwerpse ring naar Gent 10 minuten bij, van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Richting Nederland is in Berchem één rijstrook versperd. Daar staat een defecte vrachtwagen en je verliest 20 minuten vanaf de Kennedy-tunnel richting Brussel aanschuiven tot 10 minuten vanaf Ternat en vanaf Wolvertem 25 minuten nog vanaf Semst nog eens 10 van Tieltwingen tot Wilselen op de E314 en een kwartier vanaf het parkeerterrein in Everberg op de binnenring rond Brussel gaat het toch nog een half uur trager tussen Wemmel en Vilvoorten. en schuif je nog eens een kwartier aan van Groenendaal tot Waterloo 45 minuten file rijden, dat doe je op de buitenring van Waterloo tot Groenendaal, dat komt door een ongeval daar, dan file golven op de E40 richting Gent, tussen en wetteren. En tot slot is er een ongeval gebeurd op de E17 richting Gent in Derlik. De linkerrijstrook is daar dicht en je verliest 20 minuten. Elke dag krijgen 125 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben.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 Samenvatting voor vandaag Absoluut. is. Top in the name of love. De rest van de wereld, de Supremes. Het zal niet gebeuren, denk ik. Het is negatief voor negen. Goeiemorgen, morgen. Luister je naar, kan ons volgen in de app van Radio 2. En dan zie je bij ons nog altijd Tim Verheyden, phishing-expert van VRT Nieuws. Maar gisteren heeft de Belgische banksector een campagne gelanceerd tegen phishing. Ja, extreme voorbeelden hebben we hier intussen al gegeven. Dat komen er nog binnen in de app. Ja, Joël van Dessel, die, die deelt iets wat, denk ik, veel mensen denken. Verdorie, elke dag zit die mailbox box, prop prop vol. De helft kan ik zelfs niet doorsturen naar C Web. Het is gewoon ook heel irritant. Hmm. Linda Schelfout uit Denderleeuw zegt, ja, uh, valse berichten op mijn... Mijn gsm heb ik al een aantal keren gekregen. Ik ga er nooit op in. Ze spreken mij dan ook aan uh, in die berichtjes met mama. Maar mijn kinderen noemen mij moeke of moe. Um, Altijd dus, dus, even checken. Altijd even effectors. checken bij het... Uh, ja. Ja. ja. Dus ze zijn al fout. Ja. Boer Bart um, vind ik dat eigenlijk is iets goed opwerpt. Hij zegt, ja, ik krijg geregeld een mail. Uh, die zegt dat mijn iCloud vol is en mijn foto's verloren gaan gaan. Maar hoe weet ik dan dat dat phishing is of niet? En Ik vind het een goede vraag, omdat je op de duur wel... Ik heb bijvoorbeeld al dingen gemist omdat ik dacht dat ze phishing waren, omdat ik ze snel gewist heb. Dus ik denk dat veel mensen op de duur ook weten, ja, sommige mails zijn ook wel echt. Hoe kunnen we dat gaan onderscheiden? Maar als je kijkt naar die mail, bijvoorbeeld mijn opslag is vol, dan moet je vooral kijken naar de afzender. Er zijn al scams geweest, oplichtingpogingen geweest met zulke e-mails en als je dan kijkt, ik zie, heb hier eentje voor mij staan dan krijg je is afkomstig van een adres dat begint met qhppttv mm -hmm. Als je zoiets ja. krijgt, dat komt van Apple of komt van Google of wat dan ook. Dus je Kijk naar die afzender. Bovendien, mocht je cloud vol zijn, dan ga je dan misschien die melding eerder op je telefoon krijgen. Ja. Zo moet je echt gaan redeneren. En dat is het mooie aan het internet: we volgen het vaak via apps op onze telefoon. Maar als je gaat surfen naar websites die uitleg geven over phishing. Bij VRT-nieuws, bij Cephone Web, dan zie je vaak voorbeelden staan. Dan kan je eigenlijk vrij snel weten: dit is oplichting of, of dit is niet. Als ja. je een, een echte mail krijgt, om het zo te zeggen, dan moet je ook kijken naar, naar de afzender. Um, dat wordt ook wel nagemaakt, of die lijken soms wel heel hard op een officiële foteconomie. Het is foteconomie. eng aan het, aan het worden, worden hoor. Het is heel eng aan het worden. Maar dan zit er misschien een link bij. En dan moet je niet klikken op die link, maar je moet daar eens met je muis over glijden, om het zo te zeggen. En dan verschijnt er vaak een URL, een, een webadres, ja, die in die Lang is. Snap ik, maar intussen worden die, die pipo's ook slimmer natuurlijk. Ja. Er komt artificiële intelligentie aan. AI, wat, wat moeten we daarvan verwachten? Hoe kunnen we ons daar tegen wapenen? Ja, dat is bijzonder moeilijk. Wat het probleem met AI is, dat gaat niet over webadressen, dat gaat over stemmen die gekloond ge ge worden. He, jouw stem, mijn stem, iedereen zijn stem hier, die kan opgenomen worden en kan gebruikt worden om iemand op te bellen en zeggen van in plaats van een WhatsApp-bericht te sturen, mama, ik ben mijn gsm kwijt en stort even geld kan je dat in de toekomst mogelijk in audioberichtjes doorspelen. Griezelig. Oh, oh. Hoe weten wij over x aantal jaren, als wij videobellen met onze bankieren bijvoorbeeld, dat dat effectief onze bankiers is en geen deepfake? <laughs> Gaat het zo'n vaart lopen? Ik weet het niet. Maar het is wel iets om in de gaten te houden. Het komt er allemaal aan, dus... Het zit echt, we mogen de verantwoordelijkheid niet bij ons leggen, maar toch, we moeten ons ervan bewust zijn dat er veel op ons afkomt en zelf dat internet pakken, aan de slag gaan en tips zoeken, hulp zoeken. Want er staat veel online om een beetje je weg te vinden door dat gigantische bos van phishing. Tim Verheider is nog altijd op zoek naar verhalen. Die kan je delen in onze app of cybercrime@vrt.be. En vannacht heeft hij beelden bekeken. Dan gaan we het straks nog even over hebben hoe dat systeem in elkaar zit.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 Another, and then my friends just might ask me and say, Martin, maybe one day you'll find true love. And I say, maybe there must be a solution to the one thing, the one thing. van ABC. Veel over phishing gepraat. Je kan uh, alles nog delen in de app van Radio 2. We geven het door aan de phishing-specialist van VRT Nieuws, Tim Verheijden, die er nog is. Maar vannacht... Ja, je woont zelf in Koekelberg, in ja. de buurt van uh, waar die aanslag gepleegd is... Uh, en dan ben je ook vannacht nog eens beelden komen bekijken op de VRT. Heb je een beetje geslapen eigenlijk? Uh, zeer weinig, uh, ja, omdat je natuurlijk ja, die beelden komen binnen. Ik denk dat, dat iedereen hier op de redactie natuurlijk op de hoogte wil blijven en wil verslag brengen over, over wat er gebeurde, maar uh -huh. ja, dan zit je op die sociale media, zit scrollen en dan zie je die beelden binnenkomen. Het was duidelijk dat veel beelden echt zijn en zich inderdaad vlak bij mij in de buurt hebben afgespeeld. Het was een, heel vreemd ook, maar je moet ook ja, die beelden gaan checken. Ik zeg het, we maken hier uh, deel uit op VRT Nieuws van, van een verificatieteam dat eigenlijk sinds een aantal al jaren niets anders doet dan dat soort beelden gaan checken, dag in, dag uit. Dat is echt, daar zitten gewoon ja. mensen achter ja? schermen. Men, ja, open source investigations heet dat eigenlijk. Wij noemen dat de checkredactie van, van VRT Nieuws. En open source investigations wil zeggen dat als je bijvoorbeeld een beeld ziet voorbij komen van een schietpartij en je ziet bepaalde gebouwen die en dan kan je die gaan verifiëren, bijvoorbeeld op Google Maps of op internet speelt zich ja. de scène daar inderdaad gaan af en dan kan je eigenlijk tot op de centimeter gaan bepalen waar zich bepaalde gebeurtenissen in de wereld afspelen. Soms gaat dat heel eenvoudig uh, en soms is dat zeer complex, maar zo kan je feit van fictie wel meer dan ooit onderscheiden. Hoeveel, hoeveel procent is, uh, ben je zeker? Je van, ben je 100 zeker dat je dan effectief feit van fictie kan? Ja, je kan dat. Je kan in veel gevallen zeggen van, dit speelt zich af daar op dat moment, zoals we gezien hebben, conflict Israël-Hamaas, ging ook veel fake news rond. Hè, fragmenten uit videogames die plots opdoken als echt zijnde. Oh. Mm -hmm. of, of vlaggen die gefotoshopt waren enzovoort. Je kan vrij snel eigenlijk wel de waarheid vinden dankzij het internet. Het is, je moet, het is jammer, ook in het geval van phishing, je moet voortdurend tegenwoordig online op je hoede zijn. Ik vind mm -hmm. dat zeer jammer. Maar als je dat internet ook gaat gebruiken, want op, op een goede manier. Dan kan je ook wel heel veel interessante dingen te weten te komen en opnieuw feit van fictie onderscheiden. Het kan, maar dan moet je natuurlijk, ja, het is moeilijk. Ik doe het soms ook. Dan drukke werkdag een beetje slaaf te liggen, doomscrollen op die sociale media. Mm -hmm. Volgens de algoritmes van de sociale mediabedrijven, maar ik zeg het, als je surft naar websites en je pakt dat internet actief vast, dan kan je ook nog altijd goede dingen doen en vinden. Ik hoorde dat er ook bij de sociale media, bij Facebook en bij Meta en bij al die bedrijven, dat er ook mensen zitten die heel veel dingen screenen die niet op die sociale media komen. Ja. Ja, het gaat dan om heel harde en, en zware beelden. Um, dat komt bij jullie waarschijnlijk ook soms binnen. Worden jullie daarvoor begeleid? Hebben jullie daar... Ja, ik zeg maar psychologen voor bijvoorbeeld. Wij krijgen, als dat nodig is, psychologische bijstand. Sowieso, onze hoofdredactie is er om te luisteren naar gesprekken als het moeilijk gaat. En als we daar vragen over hebben of wij zitten met dingen, dan spreken wij dat uit in groep. En kan er ook een volgende stap genomen worden als je zegt van kijk, ik heb zoveel zware beelden gezien op sociale ja. media. De laatste tijd kan je daar begeleiding voor krijgen. En men raadt dat ook aan, want die community mm. van open source investigators, die open bronnen onderzoekers die is heel groot. En men suggereert het ook aan elkaar van kijk, als je het moeilijk hebt, praat daarover. Praat daarover met je collega's en neem de nodige stappen als het nodig is. Want je wilt daar niet mee blijven zitten. Mm -hmm. het is, en dan kan ik me alleen maar bedenken, ik doe dat nu voor mijn werk en dat komt binnen en ik leg die telefoon even weg, want ik wil toch even slapen, maar dan denk ik ook aan al die tieners die op TikTok zitten en die beelden ook zien binnenkomen. Ik heb het gezien bij Oekraïne. Dat was de TikTok-oorlog. Het, het gebeurde bijna live op TikTok. Het is mm -hmm. nu in israël hamaas Zie je die gruwelijke beelden binnenkomen. Vandaag, vannacht, opnieuw. Je ziet mensen neergeschoten worden in het centrum van Brussel, gefilterd. Dat komt binnen. En als je daar niet ja. zit, moet je daarmee verder gaan. Absoluut. Oké, okay, we blijven het allemaal volgen op VRT nieuws. Timberheid, dankjewel dat je er was. Graag en veel succes met die reeks over phishing ook. Blijf je verhalen delen. Er was ook een mailadres waar je terecht kon. Cybercrime .be. Dankjewel. Het is negen voor negen. Goedemorgen. Leave your keys if you're not coming home. You pack your bags letting go.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 So I can say goodbye and let you know I'll wait for you every night if you ever wanna. Fall Radio 2. Eat it like a sigh, nah. Penetrating through your body, um, uh ma. Rhythmically, we massage, yeah. Uh. With hip hop, mix up with sigh, ma. What's up, uh? So, yes, yes, y'all. Yo. You know, we never stop, we never rest, y'all. The black and to keep the funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all. Till we get y'all. Say, yeah.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 Kenara, Sergio Mendez en de Black Eyed Peas. Een gekke ochtend. Dat vraagt om uh, gekke muziek. Je mag je werkelijk volledig laten gaan. Benjamin Scholard is er met Kickstart. De app van Radio 2 staat open. Kom maar op met de songs. 2. Ja. Don't happy. Ik weet niet hoe ik zonder moet. Een dagje uit met het hele gezin. Meubelen kiezen voor een nieuw begin. Jongheren heeft alles voor je interieur. Meubelen, jonkheren. Meubelen, Je bent er helemaal thuis. Ketnet Junior brengt de wonderwereld van Tiktak tot bij jou. Hey, tiktak! Stimuleer je peuter om kleuren, vormen en woorden...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 To the 80s, 90s en millies. Wees nu al zeker van je plaats En reserveer je tickets via radio2.be The Red Pack in Concert Christmas Edition Een uniek concert met de beste crooner en kerstklassiekers Just nuts roasting. En een eerbetoon Aan het oeuvre van Birdback oh, Rack in concert op zaterdag 16 december... Have in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Met Jasper Sneverlink, Gunter Neus, Lies, Yannick Bovie, Grace, Gustaf en de VRT Big Band. Tickets en info via radio2.be Prima Donna Events presenteert... Het sprookje van Sneeuwwitje. Het allermooiste kinderballet keert terug. <middels> Professionele balletdansers...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 Zeg, ligt je smartphone in de buurt? Als dat zo is, dan kan je zo meteen die Radio 2-app openen. En mij eens laten weten welke nummer ik zo meteen moet draaien in kickstart. Elke dag, voor twee.